En uh, ja, misschien komen er ook nog andere mensen binnen, je weet maar nooit. In ieder geval de deur staat wagenwijd open, iedereen is welkom. Ja, en uh, uiteraard geven we ook weer egels weg. Uh, nou ja, als je nog geen wallet hebt, hierboven kun je dan het uh, egeldadres zien. Waar je een wallet kan, uh, een gratis wallet kan krijgen. En er uh, ja, wordt natuurlijk ook weer een uh, egelregen bij. Om uh, even een stuk kunnen winnen, om daar kans op te maken, moet je uitroepteken uh, Ron Paul in de chat uh, typen. Maar dan moet je wel op Twitch zitten of Stream Elements. Uh, Bij Facebook en al die andere uh, live en al die andere platformen waar ik ook op stream. Daar uh, werkt uh, die code weer niet. Zo. So. Ja. Goed, ja, iemand heeft al... Uh... <laughs> oh god, ik heb nog steeds... Ik moest dat belletje... Ah. Hallo. Ja. Ik moest dat belletje nog weghalen, ben ik helemaal vergeten, sorry. Zijn we al uh, live of nog niet? Ja, we zijn hartstikke live, ja. Oh god, yes. oh god. Ja. nu moet je op je woorden gaan letten. Oh. Het meugste <laughs> stuk is geweest. Ja, ik kan uiteraard betekenen Ron Paul en uh, Jij doen. Oh. Ja, Mark is uh, een, een spook en Peter is een uh, standbeeld. Oké, okay. beweeg eens wat meer uh, Peter, dat probeert je even te zeggen. Spook, ik snap er allemaal niks van. Oh, ik was er even niet, zeker. Ja, uh, uh. ja. maar uh, laten we even met uh, wat dingetjes beginnen. Uiteraard is er weer uh, protest uh, dit weekend. Uh, we hebben vrouwen voor vrijheid. En uh, die komen tezamen in Amsterdam. Waarschijnlijk op Museumplein. Dat park bedoel ik hoor, dat, dat stuk Grasveld. En er zal uh, Arno Wellens ook zijn. Ja, Ah. Ja. dus uh, als jullie interesse hebben, dan uh, kunnen jullie je daar aanmelden. Mannen zijn ook welkom. Ja. Maar die, die Arno, die denkt, uh, ook vrouwen daar, dat moet ik wezen. Nee, kennelijk, ja. Voornamelijk voor de vrouwen komt hij. <laughs> Hé, hey, Twitch is ontzettend onscherp. Hij uh, streamt op... Uh... Oh nee, nou kort hij opeens zet in, uh, in scherp. Ja, ja. Uh, uh. um, dan hebben we even de tv erbij, want... Er uh... zijn dingen te doen. Ja, we hebben, nou, vanavond is er een borrel, ja, daar ben je eigenlijk al te laat mij nee, Is hij al voorbij, een uh, LP Noord-Brabant, of Noord-Holland bedoel ik, sorry, Noord-Holland. Uh, dan hebben we nog een andere, uh, dat is op 4 april, de LP Borrel Zuid-Holland. Voor meer details moet je even naar stemlp.nl, en dan naar de, de, de, de agenda, daar kun je het allemaal lezen. Uh, volgende week, uh, volgend weekend dan, 8 april, er komt... Uh, Robert Valentine in de podcast uh, Vrijburger. En dat valt dan ook als een borrel, uh, denk ik, onder de borrels. Uh, LP Borrel Gelderland, volgende week. Uh, 13 april, ja. Dus uh, ja, voel je uitgenodigd, dat zal ik zeggen. Ja. Um, dan hebben we hebben natuurlijk ook goud, zilver, bitcoin en de staatsschuldmeter. Uh, dit zal de olie zijn. Die is, uh... Oh ja, staatsschuldmeter doen we niet meer. Uh, de olie, 74 uh, dollar uh, wat? Omhoog gegaan, hè? Ja. ja uh, Ondanks uh, aan de aanstormende crisis. Ja, maar uh, maar uh, en ho en hoe, hoe is de olieprijs in roebel, uh, Johan? Dat <laughs> staat er niet bij. <laughs> Sorry. Maar we hebben wel goud. Die staat op, uh, nog net niet op uh, 2000. Die staat op 1997 dollartjes. 70 dollar centjes. Ja. Dus, uh, dat is een ziek idee. Bitcoin uiteraard is ook omhoog gegaan. Bitcoin die staat op... Oh, hier ietsje omlaag. Die was behoorlijk aan het... Ja, net niet op de 30.000. Die staat nu op 27.000. nou net onder de 28.000 zeg maar. Ja, die is net omlaag gegaan. Ja. Dus ja, goed. Hebben we daar nog iets over te zeggen? Nee, nou ja. Ik moest even denken aan een tentamenvraag. Op de MAVO. Die mij onder uh, ogen is gekomen. En dat was een geschiedenis tentamen. En dan moesten uh, de leerlingen. Moesten de volgende vraag beantwoorden. En uh, de vraag mocht alleen maar. Uit de tekst worden gehaald. Dus Het was gewoon heel, heel beperkt. Hoe je daar antwoord op kon geven. En de vraag was. Noem vier uh, redenen. Waarom de euro een goed idee is. En noem twee redenen. Waarom de gulden een goed idee is. Ik kon niet zeggen. Waarom het uh, allebei een slecht idee is. Ah, Oké. Okay. En, uh, en, en, en, en de bron, waar je dus de, de reden uit moest halen, werd inflatie werd niet genoemd. Dus daar kon je het ook niet ja. over hebben. Hmm. Dus ja, maar dat is tegenwoordig geschiedenisles. Dus dan hmm. weet je dat in Nederland. Oké. Okay. Hmm. Ja, we hebben de, de DXY nog. Is iets aan het dalen, 102.1918. Die daalt gewoon terwijl je praat. Ja, maar, dan gaan we naar de berichten toe. Ja. Ik weet niet, uh, vandaag nog iets erbij gegooid? Want ik heb eigenlijk niet, niet, niet gekeken of er nog berichten bijgekomen waren. Uh, moeten we dat nu even doen? Nou, wat ik vandaag onder ogen ben gekomen is... Uh, maar dat is waarschijnlijk heel oud nieuws. Maar ik wist dat niet, dat die uh, Gaddafi die wou een uh, Afrikaanse munt op, op, gebaseerd op goud... Ja, ja, ja, ja. En ik wist al dat, dat, dat, dat de reden dat hij vermoord was dat we had wel, dat, dat iets te maken had met die petrodollen, maar ik wist niet dat hij een, een, een soort, hij wou alle Afrikaanse grondstoffen in, in die munten laten aftikken ja, dat, uh, ja misschien weten onze, luisteraars het allemaal natuurlijk wel maar de IS had het ook hoor, de IS had de uh, staat, die had ook uh, ja, er is nog een mocht <laughs> ja, om een uh, <laughs> om een dienaar te hebben die in goud, zilver of koper is, hè dus uh, ja, dat was... Uh, maar ja, of dat de reden is dat de Islamitische staat gebombardeerd is, weet ik niet. Maar, ja. maar we, we gaan het zo meteen er wel over hebben. We hebben wel een berichtje. Over de Islamitische dat... staat? Nee, over uh, de, de reden. De, ja, de okay. olie... <laughs> Amerika bezet nog steeds allerlei oliebronnen in Syrië. Ja, waar een paar honderd leven gekomen ook. Net, uh. ja, ja, daar gaan we het sowieso nog over hebben. Dus, uh, ja. Maar ik kwam wel een lijstje tegen van... Uh... Uh, wereldleiders of uh, leiders van landen die uh, op een gegeven moment van die petrodollar afhouden, wat, wat niet goed mee af is geklopt. Nee, klopt. klopt. Ja, ik, als ik ze een tip mag geven, dan moeten ze het allemaal tegelijk doen. Ja, ja, maar dat zie je nu eigenlijk ook een beetje gebeuren, heb ik het idee. Want uh, je hebt nou die, die, die, die BRICS-landen, wat heb je? De Mexico is er ook. Uh, uh, heeft zich ook. Uh, die, die wil misschien. Ook, waar, ja, uh, Saudi-Arabië, Iran. Uh, India misschien of China, Rusland. Uh, ja, het is wel een allergaartje. Dus je, je kan, ja, ik heb ook gehoord horen zeggen van ja, hoe kunnen die landen nou uh, Argentinië zit er ook bij bijvoorbeeld? Als Argentinië ergens bij een munt zit, dan rent de rest misschien heel hard weg. Uh. Ja. Ja. Nou ja, dat is een één gezamenlijke uh, vijand. Dus, dat is Amerika. Enige wat het bij elkaar houdt. Ook. Ja, dat is de, de, de haat richting Amerika is iets wat hun bindt. Maar ik vond het wel mooi, die, die Mexicaanse president, die begon gelijk een grote pek te krijgen ook. En dat, dat vond ik wel grappig, want hij zei van ja, die Amerikanen, die, uh, die hebben helemaal geen recht van spreken over mensenrechten. Want die sluiten een journaliste gewoon op, die Assange. En uh, die rechtsstaat stelt ook geen flikken voor, want een politieke tegenstander als Trump, die, die wordt vervolgd. En het is ook maar een terroristisch land, want ze hebben de Nord Stream Pipe opgeblazen. Dus... Uh, ja, ja, ja. je ziet gelijk een, een, een beetje bravoer ook uh, aan, de, aan de andere kant nu Nu het imperium uh, wat lijkt in te storten Ja, ook die uh, er was ook een bekend filmpje van uh, heb je zo'n bijeenkomst van Afrikaanse leiders, die komen af en toe eens in de zoveel tijd komen ze samen. en toen was Gaddafi die sprak daar en was dat was eigenlijk vlak voordat hij uh, uiteindelijk vermoord zou worden had hij dus een toespraak waarin hij ook dit soort dingen zei over Amerika en zo en uh, ja, wat, wat, hij, hij noemde geloof ik Saddam Hussein ook nog aan. Uh, trouwens, hij werd net nog in de chat genoemd. Die ja, hebt je, je, schrijft uh, Saddam overwogen euro's ja. te accepteren. En dat was al genoeg. In ieder geval uh, Gaddafi, die zei dat allemaal over Amerika. Van hoe kunnen dat ze zomaar een leider van een land uh, omleggen en dit en dat. toen hoorde je een soort gelach, weet je wel, in de zaal tegelijkertijd. Alsof iedereen wist dat Gaddafi... Ja, you're next. ja. Ja, nee, hij zei geloof ik zoiets van, uh, voor je het weet uh, is één van ons het. En toen hoorde je allemaal een soort gelach in de zaal van al die leiders. Die wisten kennelijk al wie het zou worden. <laughs> dus ja, ja. Hm. Maar goed, uh, ja, we gaan even naar de berichten toe. Uh, we hebben een klimaatberichtje hier oh. al. het gaat over klimaat hebben. Nee, maar dat, dat, uh, als we het over klimaat hebben, dat, dat, wat, uh, dat was toen de Arabische lente. En je hebt nou die lentekriebels. Ja, uh, het is, uh, dat, uh, lente is iets, iets wat altijd een, een, een positieve connotatie heeft. Je, ja, uh, je, je kunt uh, hè, het lente offensief Ja, uh, je moet het lente moet je erin gooien als je iets ja, heel erg. De Arabische lente. Altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Hm. Ja. Maar uh, laten we het even, ons voorleesmannetje, dit even voorlezen. Als het goed is, moet hij niet te horen zijn. Opinie. Klimaatverandering en kolonialisme kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ja. <laughs> Jullie hebben hem gehoord? Ja. ja. Ah, okay, het, dat het, het kan ja. gewoon niet. Ja, ja. Het moet altijd. Oké. Okay. Nou, dat is ja. een. Uh... Dat zie je nou steeds meer dat uh, die gekjes die proberen te harmoniseren. Alles. Uh... <laughs> ja, ja. COVID. Covid hoort er waarschijnlijk ook bij. En stikstof kan ook niet los gezien worden van kolonialisme. Ja. En trans transgender haat, ja. waarschijnlijk. Transfobie. <laughs> ja, waarschijnlijk was uh, die. die uh, hè, want het, ging, het ging om Pieter van Koen, toch? Had ik even ja. zeggen. Ja, waarschijnlijk nee. had hij ook niks met uh, uh, transgenders. Nee, denk. nee. Dus, uh, echt, uh, Alhoewel, misschien uh, dat hij als, als, als, als martelmethode. dat hij het misschien wel toepaste op zijn. Uh, dat kan ook. Mensen castreren of zo. Ja, dat is. Oh. <laughs> oei, oei, oei. Tegen een wil, zeg maar, dan. Maar ja, misschien. Uh, nee, ik. Uh, ja, goed. Um, ja, het is inderdaad het, het, het, het op één hoop gooien van. Uh, maar dat, dat heb ik ook. Ik, ik had zo'n leuke site. Ik zag iets van. de, de Google hoax uh, waarschuwings. Uh, iets tegen, tegen uh, uh, sites die uh, uh, hoax uh, dingen verspreiden. Uh, en uh, en daar hadden ze het op een gegeven moment ook over van. Um, dat, zijn, uh, dat waren dan uh, maanlanding, holocaust en uh, uh, uh, uh, klimaatopwarming ontkenners. En, dat, en dat, is, dat was dan. Uh, dat is eigenlijk gewoon min of meer één ding, zeg maar. Ik bedoel, uh, als jij twijfelt aan uh, IPCC, dan ben ja. je eigenlijk ook bijna al een holocaust ontkenner. Want het zijn eigenlijk een beetje hetzelfde. Het zijn eigenlijk dezelfde mensen, zeg En maar. de Platte Aarde, hè? Dat zijn, die, die hoorden ook bij Platte Aarde. Ja, stond daar nog niet bij. Maar, uh, maar weet je, ik ging het allemaal af. Hè? Want er waren, nou, en er waren een hoop hoogst sites. Er waren, in Nederland waren er al, een, al meer dan 100. En toen kwam het nog het internationale. Toen ben ik gestopt. Maar ik zat maar te kijken of Vrijheid Radio erbij zat. En, en ik, ik, ik, uh, ja, ik maak me wel wat zorgen om ons. Want we zijn we kennelijk niet belangrijk genoeg om, uh, nee. Nee, uh, om genoemd te ik worden. Ik wel, dat... uh, wel een keer genoemd bij Vrijheid Radio. stond wel op een lijstje van uh, Kafka. Uh, maar er was de oude Vrijdradio nog van, uh, van uh, Frank Karsten. Oh. Voor, voordat we... Nou, is een soort extreem links uh, ding, ja, toch? Ja. Maar het was nog bij de lokale omroep in, uh, in Heemstede werd uitgezonden. Oké. Okay. Bijna, twint ja, bijna twintig jaar geleden was dat. En uh, die, die werd toen wel genoemd. Ja, ah, nee, maar ik vond, ik vond het rustig. Het deed me een beetje denken, kijk, vroeger had je... Met muziek had je dan... Uh, Warning Explicit Lyrics hè, van Tapper Gore. Ja, ja, ja. ja van Gore. Een soort, een soort uh, andere, uh, batch of honor zien, weet je wel. Nou ja, dat, dat je een waarschuwing had voor. Maar dan waren dan bands die, die plakten die stickers er zelf op. Want, uh, ja. want je hoorde er gewoon echt helemaal niet bij als je die waarschuwing niet had. En, en dat gevoel had ik nou ook een beetje bij. Uh, van ja, misschien kan ik, kan ik ze op een of andere manier in contact met ze komen. Of ze ons er ook tussen willen zetten, weet je wel, tussen ja, cool. Blackbox en ze als, als Hoax. Uh, site. Of ook uh, eh, Russische desinformatie uh, dinges. Maar ik vond ook ja die holocaust, maar het was dan holocaust schuinstreep opwarming. ontkennen, klimaatopwarming. Maar uh, dat, dat is eigenlijk alweer heel ouderwets, omdat ze, uh, hebben, het van, uh, ze hebben het veranderd naar uh, klimaatverandering. Uh, dat is volgens mij al twaalf jaar geleden. Toen die opwarming niet meer doorzette, toen zijn ze gelijk ja. overgestapt. Dus uh, opwarming is... Uh, uh, het is, uh, eigenlijk is nu al het weer is erg, want je hebt ja. bijvoorbeeld. Uh, extremen, zijn het gewoon. Het zijn extremen. Ja, extreme. uh, ja, je hebt heel extreem rustig weer af en toe. <laughs> en, uh, <laughs> maar nee, maar dat, dat klopt inderdaad. En, maar je, wat je nu ook hebt, is bijvoorbeeld uh, met de, uh, de, last, last, de. met de BBB hebben de klimaathaters gewonnen. Dat zijn klimaathaters. Maar dat vind ik ook wel leuk, want, want dat je zeg maar. Dat je gewoon, uh, gewoon het allemaal haat. Het hele, alle, alle weertypes. Alles, weet je wel. Dus je, je, je buurman komt tegen en die zegt... Uh, oh, lekker weer, je buur. Ik haat lekker weer. <suken> ja, ja. Want niks is goed. En, uh, <suken> ja, weet je wel. Maar dan heb je ook bijvoorbeeld die, die, die Tjeert. Van de Tjeert, groot Tjeert. Die gek van ja. D66. Die, uh, die, van die gestreste regenwormen, weet je wel. Die. <suken> die, uh, die regenwormen leven in permanente stress. Dat weet je toch? Van, uh, Pieter, ja, ja. Uh, nou. <suken> Die, uh, had, die had een filmpje laten maken, dus daar hebben ze dus ook nog over nagedacht. En, uh, en, dan, en die zei van: uh, Door de klimaatveranderingen krijgen we steeds nattere en droge zomers in Nederland. Nou, dan, uh, dan heb ik eigenlijk al genoeg gehoord. Maar dat nattere is, is en drogere. Nattere en we krijgen steeds meer nattere en droge zomers. Door de klimaatverandering. Natte en droge zomers. Ja, dus. Uh, maar ja, goed, hier hebben ze het dus wel over, over klimaatverandering. Maar, maar Pieter maar Song-Koen Piet was er schuldig aan vanwege de tabaksindustrie. Ja, hoe, hoe, hoe, hoe heeft hij dat gedaan? Ja, ik las de tabaksindustrie die, die er op een gegeven moment. Kwam. Ja, noord Skaat, dan was het ja. Of dan Norma sorry. Ja. ja, maar weet je, ik, ik, uh, correct me when I'm wrong. Maar uh, in de tijd van de VOC en Pieter Zoon koen toen uh, hadden wij nog. Oh, toen ging het over die eilanden, ja. Dat, dat ja. zijn hele kleine eilandjes. Nou, dat die, dat die hele kleine kut-eilandjes voor de hele uh, klimaatverandering op dit planeet hebben gezorgd, dat is toch wel dom niet te geloven, zeg. En dat gaat om die notenmuskaatbomen dan. Maar ja, oh, dat vind ik wel is... een ja, spectaculaire uh, veronderstelling eigenlijk gewoon. Ja, er dus ja. wordt ook geen enkel kausaal verband aange, uh, aangehaald. Er wordt alleen gezegd: uh, het ging de VOC... -zee om pure winst en terraforming. En ze probeerden. Maximale uit de planeet te halen met die nootmuskaatplantages en dat, doen, uh, dat doet Shell ook, zeg maar. Dus uh, ja, dus het is hetzelfde. Dus het is maar, maar dat twee, twee dingen hetzelfde zijn. Kijk, ik denk dat, uh, dat uh, de, de, de, de Romeinen ook wel ergens het maximale uit wilden halen. Maar dan zijn de Romeinen dus ook uh, schuldig aan klimaatverandering. Ja. Nou, kijk, weet je, het, pro het probleem met VOC is een beetje van, uh, om daar zo'n verhaal van te maken, is dat, uh, kijk, dat met die eilanden, met die koen, dat was eigenlijk een hele atypische manier van, uh, van, van management. Want het probleem was, kijk, zij, zij vonden het uh, het makkelijkste eigenlijk, omdat het een, een bedrijf was met uh, basis van aandelen, van uh, ja, gewoon winst. Pakken met zo weinig mogelijk investeringen en risico's. En, en daar, daar, daar, daar weken zij dus mee af, bijvoorbeeld met de, hè, de Spaanse koning, die kon gewoon belasting heffen. Dus die ging, geloof ik, iets van zes keer fiets. Ja, die ging gewoon weer opnieuw belasting heffen. Dus die kon gewoon hele gebieden verlaten veroveren. En dan had hij ook meer onderdanen, wat, wat ook weer fijn is voor belasting, denk ik. Maar de, dat, die, zij werkten met een ander systeem. Zij hadden dus zoiets van: ja, weet je, laat, laat die landen maar. Uh, door de, door de heersers daar worden bestuurd. En dan, uh, dan, dan uh, pakken wij die handel wel. En, die, uh, en dan zetten we een puntje op. En dan verkopen we gewoon. En, dat is onze, en dan hoeven we niet, uh, hoeven niet het hele land te veroveren en te besturen. En wegen aan te leggen en allemaal gedoe. Dus ja, gewoon uh, veel meer. En dan met die eilandjes, dat wouden ze toen ook. Alleen toen ging, ging daar eerst een clubje heen. En die werden onthoofd. En uh, nou, dan kom je op een gegeven moment weer terug. Na zo'n lange reis, ja, hoe is het gegaan met het handelen? Nou, niet zo goed, ze zijn allemaal nou onthoofd. En toen kwam die Pieter Koen, die zei van, ja, nou, laat mij maar even. Dat redelijk wel. Hm. En, daar hebben ze toen een goedkeuring over gegeven. Maar die, die Pieter van Koen, die heeft daarna nog in, uh, hè, want zat zat nog even in Batavia, die heeft wel even kritiek geleverd op die VOC. Want die kreeg eigenlijk nooit geld om, om nog meer gebieden te veroveren. Hm. Omdat uh, zij het iets van, ja, waarom zouden we zo'n Kut, ja, als er al koppensnellers wonen, ja, dan, uh, okay, dan die paar koppensnellers eraf en, dan, uh, en een paar kleine eilandjes. Maar we gaan niet een hele archipel. Uh, dan pak gewoon de Batavia-stad en, en, en zorg gewoon dat je met die sultans daar, hè, want dat hele gebied was al veroverd door die sultans uh, een, uh, 50 jaar daarvoor. Hè? Het was al gekoloniseerd door die moslims. Ga gewoon, uh, ga gewoon uh, dealen met die, met die sultans en zorg dat je die meuk krijgt en zit er een punt op en pas toen uh, wij een koning kregen toen hebben wij pas Indonesië maar toen zijn wij pas gaan koloniseren daarvoor gingen wij helemaal niet koloniseren wij pakten gewoon een fucking haven of een stadje of een stukje strand en we gingen en inderdaad gingen om winst maken, het was een bedrijf die wou gewoon winst maken maar dat, dat, dat, hele, die, dat, dat landen veroveren en besturen dat hebben we pas in de 19e eeuw gedaan eigenlijk je ja, wat, wat meestal gebeurt in de opeenvolging, dat zie je nou bij China ook gebeuren: dat China zit een heleboel geld uh, in Afrika te pompen en in, uh, die overal leningen te geven uh, vanwege die Belt and Road uh, toestand. En en die een lening, beetje zoals wij vroeger ontwikkelingshulp uh, te ja, vragen Ja, zeg maar. Schaven, zo, een dat... beetje zoals beschreven is in uh, de Confessions of Economic Hitmen uh, via het IMF. En het IMF doet dat natuurlijk ook. Ja. Maar uh, ja, de IMF die rekent dat 2% rente en uh, de Chinezen rekenen 5% of zo. En ja, sommige van die projecten zijn uh, niet productief. Dus daar hou je eigenlijk geen 5% uit. Dus dan is het uh, een verliesgevende toestand. En dan komt dat geld niet meer terug. En dan krijg je meestal het idee van... nou, misschien moeten ze, ze wat troep aan neerzetten om dat geld terug te krijgen. En uh, ja, zo gaat het bijna altijd. Uh, dat, ja, ik denk dat, uh, dat dat een standaard routine is. Ja, maar bij die VLC, uh, kijk... Die, die dacht er puur uh, van, uh, ja, wat, wat, wat, wat, wat kost het om, om uh, ja, uh, en wat kan het opleveren? Ze hadden bijvoorbeeld de hele drugshandel, de opium, hadden ze een monopolie op. Zaten ze, ze uh, ja, volgens mij heet dat nu Bangladesh, dat heette heet toen anders. Ik weet niet, daar ergens in de buurt. Hadden ze al die opium, hadden ze. Hm. En, ehm... Uh, toen op een gegeven moment was daar die, die, die, die koning daar, die sultan daar, die, uh, die had zoiets van, uh, ik knik jullie er allemaal uit. En, uh, en uh, nou, dan konden ze voor kiezen om een oorlog, oorlogje te gaan voeren. En dat, dat land ze, zijn ze er gewoon maar uh, uitgepeerd. Want wat ze dachten, ja, wat gaat dat kosten? En dan moeten we het bezet houden. En uh, hoe, weet je wel. En, en puur op, op basis van, van een, uh, een risicoanalyse hebben ze dat gewoon niet gedaan. Terwijl een koning, die zou zeggen van nou, we gaan het wel doen. Want als het verliesgevend is, dan, uh, ja, dan, ga ik gewoon, dan ga ik nog meer belasting heffen. Of zo, weet je wel. Dan maakt het niet uit. Weet je wel? En, en een bedrijf die denkt van, uh, nou nee, dit, dit, dan, dan gaan we gewoon ergens anders zitten. Weet je wel. Dat, dat was veel meer hun strategie. Dus ja, dat, dat, dat hele gebieden veroveren en zo. En dan, dan daar maar uh, dat dan omzetten in, uh, in plantages. En dat is allemaal zo slecht voor de planeet. In principe... Uh, die plantages die werden gewoon uh, door de, de, de bevolking daar uh, onderhouden. Ja, en als het en, ergens slecht was voor het milieu, dan was het wel de Sovjet-Unie. Waar ze natuurlijk helemaal geen prijs hadden voor niks. Uh, en ook geen, ja, dan zogenaamd geen winst hadden. Waar natuurlijk nog steeds mensen die beter af waren dan anderen. <clears throat> uh, en in de praktijk was het natuurlijk de staat eigenaar van al het kapitaal. Dus uh, als je in de, in de communistische partij zat, dan was je eigenlijk. Uh, uh, de, Eigenaar van alles. En. Maar dat milieu was een drama daar. En ja, dat. Wat dat betreft is kapitalisme is veel beter voor de. voor de economie. Privé-eigendom over het algemeen. Als je even kijkt naar privé-eigendom van huizen en winkelcentra. Zo, die zijn allemaal veel schoner dan. dan staatseigendom. zoals uh, viaducten en zo. Ja, dat is toch, toch heel typisch dat. Pas toen wij die koning Willem I kregen. Dat wij inderdaad hele gebieden gingen veroveren. Toen, toen zijn we dat pas gaan doen. Dus dat, dat, maar dat, dat leefde bij mensen niet. Maar mensen hadden zoiets. Wij hadden Batavia. We hadden, helemaal, we hadden gewoon Batavia stad. Voor de rest hadden we helemaal gekut. Het interesseerde ons helemaal niet. En dat is allemaal pas in de 19e eeuw gebeurd. In Zuid-Afrika eigenlijk ook dat ze alleen een, een steunpost ja, hadden om, uh, om wat vitamine C te tanken. Ja, sterker nog, want er was dan uh, op een gegeven moment heb ik een boek gelezen van een, een, een, een schot die in de dienst was van de VOC. En die uh, is op een gegeven moment binnenlanden ingetrokken en die heeft daar een, een giraf ontdekt en die heeft daar allemaal dingen. Maar uh, er waren dan bijvoorbeeld al uh, pioniers die gingen. Uh, die, die trokken wat naar het noorden. Maar dat was eigenlijk heel erg tegen de wil in van de VOC. Want die hadden zoiets van: ja, dat kan gedoe opleveren. We hebben helemaal geen zin in gedoe. Weet je wel? Die hadden daar helemaal geen belang bij. Dus ja, ik zoek maar even naar waar die opiumhandel was. Even kijken. Ik kom er zo op terug. Ondertussen kan ik nog vertellen dat van alles in de chat wordt gedaan. JF had nog wat opmerkingen over Romeinen en klimaat. En de Fries ook. Uh, die zegt in de YouTube-chat van uh, wat betreft de Romeinen en uh, klimaat. Uh, klimaatverandering bedoel ik. Uh, daarover werd in een, uh, kijk hoor, een Britse docu onlangs uh, aandacht besteed. Uh, de open ijs-erts-smelting uh, buiten Rome. Uh, ik oh microfoon man. om. <laughs> uh, even kijken hoor, uh, Rome. Uh, scheen uh, enorm veel CO2 in de lucht uh, te hebben gepompt. Ja. ja. Het was trouwens de Bengale hier. Ja ja, ja, ja, ja, ja. En dat ligt bij India, maar inderdaad, Bangladesh, dat is volgens, inderdaad, volgens mij stik dan niet. Ja, inderdaad, Bangladesh. Dus ik had het goed. Ja. ja. ja. En trouwens met die slaafhandel, dat is dan weer de West-Indische compagnie. Uh, ja, dus hebben ze eigenlijk ook maar gewoon een stukje strand in een, in een fort. Dus ze gingen niet Afrika in om daadwerkelijk slaven te vangen. Er werd over het algemeen handel gedreven, uh, ja. Dus, uh... Alleen de tactieken van de VOC verschilden van de onafhankelijke compagnieën die daarvoor waren. Dus al die uh, onafhankelijke uh, uh, compagnieën die voor de VOC, zeg maar, naar... Uh, her... Oh, ja, hein en verre uh, voeren. Dat werd in één keer werd die handelsroute gemonopoliseerd door de, ja, door de prins, of stadhouder. En die stuurde dan een legertje mee. En uh, het schip werd uitgerust met kanonnen. En dan werd er, zeg maar, ergens een uh, handelspost. werd in één keer een fort. En uh, ja, je had wat soldaten daar al. Dus uh, ja. Ja, je had dan één een, een monopolie voor de oosten en één voor de west. En uh, ja, alleen een... ja. Van echt handel gedreven, weet je wel. Proberen met een uh, goede prijs uh, voor elkaar te krijgen. Ja, het, het idee was toen was er was nog een 80-jarige oorlog. Dat een Volksmart van onder Barneveld die had het bedacht: van, ja, die, die, uh, als ze, ze moeten elkaar niet bevechten. Maar ze, ze moeten dan maar die Portugezen daar aan, aan de ene kant en de ja, Maar goed, er, de, er waren dan nog wel mensen die zeiden: van oké, okay, weet je wat we, we, we gaan doen? Dan varen we langs de andere kant, uh, langs uh, Kaap uh, Hoorn, Zuid-Amerika. En dan varen we op die manier naar, uh, uh, naar Nederlands-Indië. Ja. Uh, maar dat werd dan niet geloofd. Dus die lui werden gevangen gezet. <laughs> maar die probeerden dat op die manier te omzeilen. Dus, uh, maar zo hadden we wel de eerste Nederlanders die dan de hele wereld uh, rondzeilden op die manier. Je hebt je, nog steeds ik denk die... dat het wel min of meer onvermijdelijk is. Dat als je, als je veel vrijheid hebt. Dat je veel welvaart mm. krijgt. En na veel welvaart krijg je een hoop parasieten. Die, uh, die er een empire op bouwen. En, uh, ja, je zag het bij Spanje bijvoorbeeld ook. Die hadden school Salamanca. Dat waren een soort libertariërs. Nou, dan krijg je een enorme welvaart. Daar bouwen ze een empire op. Die gaan roven. En ja, de roven dat is dan altijd het einde. En het eindigde, ik kan je zeggen, wel met een ecologische ramp. Want ze gingen die armada bouwen. Hebben ze al Spanje voorop omgehakt. Om ja. die enorme vloot te bouwen. En dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds een soort woestijn. Die uh, uh, werd op de ja, bodem gejaagd door de Nederlanders. Ja. <laughs> nee, de Engelsen. Ja, ze zijn vooral eigenlijk door in een storm. tegen uh, de kust te ja, ja, de meeste schepen zijn gewoon. Uh, nee, uh, nee, nee, in, uh, Piet Hein of Zilvervloot. Ja, dat was ja precies. Daar, daar komt die inflatie. Mee. Maar het is ook nog zo met de VOC. Uh, kijk, Portugal, en, uh, Portugal werd geannexeerd door Spanje. En toen uh, konden wij eigenlijk nergens meer terecht. Want we waren ook in één keer in oorlog met, met Portugal. Dus, dus de hele Oostkant viel weg. En toen zijn we, maar wij hebben eigenlijk, toen, als ik wij mag gebruiken, maar uh, wij hebben toen eigenlijk die uh, Portugezen eruit gejaagd. Maar die Portugezen die zaten daar dus al. Hm. Dus we hebben gewoon die, die, die forten gewoon overgenomen als het ware. We hebben gewoon die, die hun monopolie afgepakt van ze. Hm. Dus, uh, en, en voor die inlanders was het dan niet eens. Weet je wel, in plaats van dat ze alles verkochten aan die Portugezen, gingen ze dan alles aan ons kopen. Dus ja, het maakt een. Het per dan maakt inderdaad gewoon niet zoveel uit. Weet je wel? Ja. wij en ons wel heel veel libertarische luisteraars op de kast. Ja, maar. <laughs> ja, ja, nou, ik weet niet. Want het is eigenlijk wel libertarisch om te stellen dat als je een bedrijf hebt. Want VLC VOC was toch een soort bedrijf. En dan kan je zeggen, ja, goed. Er is wel, de staat heeft het wel uh, hè, een monopolie gemaakt. Je, kan, van geen maken, negen, je kan geen ons maar, zeggen als je geen aandeelhouder wordt. Nee, maar, nee maar, maar het is wel zo. Kijk, die, ik, ik ben wel van mening dat het. Als je het in die tijd ziet dat het bedrijf VOC minder schade berokkende dan, uh, dan de Spanjaarden die gewoon uh, hele, hele continenten gingen veroveren en alle Indianen gingen uitmoorden en die gewoon maar uh, hebben hebben en een hele uh, gebiedsuitbreiding uh, wouden doen. Ik bedoel, wat is erger dat iemand ergens een fort bouwt een, uh, of één stad heeft, één stukje, nou, en, en, uh, of, of dat, dat hele fucking land wordt veroverd met door geweld. Ik denk dat, dat uh, mensen uh, in principe minder last hadden van de VOC dan uh, van, de, van de Spanjaarden. En van de, oh, de, de we hebben Europa. de Engelsen ook uh, India veroverd. Het uh. was altijd zo dat, dat toen de Engelsen probeerden Ierland te veroveren, dat was een soort uh, anarchistische bende. En als ze dan één clan te pakken hadden dan de, uh, en, de, en die moesten overgaven tekenen, dan zei die andere clans, ja, maar dat is die clan. Onze clan heeft zich niet overgegeven. Ze dus duurde een enorme lange tijd en heel bloedig was het om dat uiteindelijk allemaal te veroveren. Terwijl India, uh, vooral, dat, was als, dat was al hiërarchisch uh, gestructureerd en uh, bestuurd. En dan ze alleen het toppoppetje maar te vervangen. En dan hadden ze het hele continent, uh, subcontinent onder hun controle. Ja, maar Daarom... de, reden, de reden dat bijvoorbeeld uh, dat die Japanners alleen maar wouden handelen met ons, dat zeg ik weer ons... maar. ...was omdat, omdat de VOC een ander beleid had... ...dan die andere mm. uh, landen... ...van, van uh, in, innemen... En, en, uh, ...en besturen en overheersen. Mm. Zij wisten gewoon... Die, die, die, die, ...die pakken die handel... ...zit er een puntje bovenop... ...en die, en die, en die, en die zo de mieteren weer op. Mm. Dus die, die zagen dus die Nederlanders... ...minder als een bedreiging... ...daardoor omdat die een andere... ...die wisten gewoon dat zij hebben gewoon een andere tactiek. Dus, mm. uh, dus wat ik zeg... ...werd ook in die tijd ook al zo gezien. Ja... ja. Maar, je maar ja, je mag, ook... het, is, het is in het linkse milieu mag je niks. Uh, maar dit is ook helemaal niet anti-libertarius. Want ik, in principe zeg je daarmee dat, dat een bedrijfsmatig uh, opgezet iets. eigenlijk minder schadelijk is dan door een koning bestuurd uh, verhaal. In wezen. Toch? Ja. Ik is, is, bedoel, hoe anticrisis ja, is het eigenlijk wat ik hier de zeg? Democratie, ik democratie is nog erger eigenlijk. Maar ja, je kan wel zeggen, er zijn op een paar plaatsen wel, is er wel genocide gepleegd. Nou, dat krijg je natuurlijk altijd als de één superiëre wapens heeft, en op zich er weer ander. Dan uh, als je een keer een opstandje krijgt, dan is de makkelijkste weg, is uh, gewoon even, ze uh, af, afschieten. En uh, ja, ja. Natuurlijk, er zijn, er zijn wel dingen gebeurd. En, en kijk, bij Batavia is ook wel, uh, bij Batavia stad is, is, is ook wel het een en ander gebeurd. Maar dan, dan dat, dat komt natuurlijk ook weer, omdat op een gegeven moment um, wordt, ...een stad ook heel belangrijk. Omdat het een hele belangrijke handelsstad wordt... ...door die VOC. En dan heb je een heel groot... Een ...heel grote archipel. En waar wordt dan die ruzie gemaakt? Waar wordt die oorlog dan gevoerd? In die stad. Dat, in, in, bij dat stadje. Weet je wel? Mm. En, dus dan, dan, en dus je hebt dus de, ook... ...machthebbers aan de andere kant... ...die denken, hé, hey, dat, dat willen wij wel hebben. Maar waarom wil je dat hebben? Omdat het natuurlijk door zaken doen enorm groot en belangrijk is geworden en ja, je dan... weet alleen niet hoe goed de geschiedenis hierin is ik weet nog wel dat we ooit als... nou ja, als ik, ik als... ben al opgevoed in het, in het, in het linksextremistische schoolwezen en zelfs dus bij... jij weet dus... <lacht> ja maar niet door, uh, niet door school <lacht> ik heb dit niet op school geleerd nee, maar... en dit is ook een filosofie die ik zelf heb ontwikkeld want van, mm. kijk ik, ik, heb, ik heb juist geleerd van, uh, ik zat al, bij, ons, bij mij begon het al hè, met van wij moeten ons schamen He, dat, hmm. dat we trots zijn op Nederland. Van, van dat was nog in de jaren 50. Van, uh, nou, onze mannen hebben er toch. Uh, uh, nou, dat was in de jaren 70 al behoorlijk tanen. Dat, uh, dat uh, waar, waar, ik heb recht geleerd, letterlijk, Peter. De leraar zei van. Nederland was het allerlaatste land wat de slavernij heeft afgeschaft in de wereld. En dan moeten wij ons over schamen. En het, het is gewoon niet waar. Ook nog een keer. Ja, het, is, um, het is denk ik zo dat. Uh, op zich is dit een. Uh, wel een mooie combinatie. Want in plaats dat kinderen zich schuldig moeten vo voelen over COVID, uh, klimaat, uh, transfobie en koloniale verleden, hoef je maar één ding eigenlijk. Het is één blob geworden. Gewoon uh, het verleden. Je moet, gewoon over al moet je over alles schamen. En dat ja. maakt het misschien uh, behapbaarder voor kinderen. Ja, precies. Maar het, het kijk, hm. ik ben tegen koloniseren natuurlijk. Dat is iedereen tegenwoordig. Hm. En, en, uh, en dat is terecht. Maar ik bedoel, als je het in zijn tijd ziet. En, en je kijkt gewoon naar, naar al die landen, dus Frankrijk, Engeland, uh, Portugal, Spanje. Ja, wie, wie waren nou eigenlijk aan het koloniseren? Die VOC was eigenlijk relatief heel weinig aan het koloniseren. Het waren gewoon echt stukjes strand, een fort hier, een, een stad daar. Het waren speldenprikken. prikken. Ze hebben ook niks achtergelaten. Hè? Want als je al die landen hebt, die spreken allemaal Spaans, die spreken Engels. Voor spreken... hm. ons helemaal niks. Ja, Suriname. Maar Suriname was al gekoloniseerd door de Engelsen. Dat hebben we gekregen toen die oorlog was gewonnen. En we hebben het nog gerouwd ook tegen New York, trouwens. Ja, Zuid-Afrika. Ah, ja, Oké, okay. Zuid-Afrika heb je inderdaad nog. Maar, maar dat, dat, toen, uh, dat, dat was toen... Ja, dat klopt wel. Maar die boeren die, die deden eigenlijk al dingen die dit die VOC al niet eens heel erg leuk vond. En, en uh, vanaf uh, Napoleon uh, die oorlog uh, werd het in, kwam het in Engelse handen, toch? En toen ja, had je nog wel ja, veel, boeren, heel veel na, boeren had je toen nog. Ze zijn toen ah. weggetrokken en we hebben Oranje Vrijstaat opgedacht. Ja, maar, wij, maar, maar Nederland had er in de VOC had er eigenlijk niks meer te zeggen, toch? Vanaf nee, nee, nee, 1700 nee, nog nee, wat nee. of zo. En toen de VOC er iets had te zeggen, was het gewoon een bevoorradingspost. En verder helemaal helemaal niks. Ik dus ja. hey, weet wel dat deel... ik als kind kreeg uh, via mijn, uh, mijn uh, vader in de universiteit, ik kwam met een paar Noren op bezoek. En die nodig dan uit te eten en dan hadden die Noren aan tafel. En die zeiden van, ja, jullie Nederlanders <laughs> vreselijk koloniaal verleden. en Zo, kolonisatie, plantages, bla bla bla. En uh, ja, dat hebben wij nooit gedaan. En toen zei mijn moeder van, ja, maar die vikingen dan. En toen zeiden ze, nee, de vikingen, die waren voornamelijk aan het handelen. <laughs> en toen dacht ik wel van, hmm, Misschien is het dat, dat iedereen... dat in zijn eigen geschiedenis te ja. horen krijgt. En dat nou, is, dat klopt dat niet. Ja, maar die vikingen, dat heb ik later ook. Want ik ben, ik ben ja. naar zo'n na zo viking... Uh, tentoonstelling hier gegaan... met mijn kinderen. En uh, die vikingen... dat is inderdaad wel zo... Van dat wij uh, een uh, heel negatief... beeld hebben over vikingen. En dat dat ook... Uh, om, omdat wij stonden aan de andere kant. En, en het, het is ook... het, het beeld het realistische beeld over vikingen ligt inderdaad genuanceerder dan dat wij eigenlijk door uh, onze strot hebben. Het was inderdaad, de, er zat veel meer handel in inderdaad in dan uh, dat het eigenlijk ons een beetje voorspreekt. Wij, wij hebben echt die brute, zelfs dat, dat met die horens op hun dingen, weet je wel, dat, dat, dat, ja. dat, is, dat is helemaal niet waar. Ze hadden helemaal geen horens op hun uh, helmen. Dat is op een gegeven moment in de 19e eeuw heeft iemand... Uh, daar een mooi verhaal van gemaakt. Hoe kunnen we die lui nou ruiger eruit zien? Ja. Nou, dat, dat, dat, we doen horens op, op een... En dat is ons, hè, dat is ons wiki viking-achtig beeld van vikingen. Ja. Ik heb dus die echte viking-helmen gezien. Ja, dat was helemaal niet zo. Dus het is inderdaad... Um, we hebben, wij hebben aan onze kant inderdaad wel een, een iets ruiger beeld van vikingen dan... Uh, dan de werkelijkheid. Dan, uh, ik, dan als... het zou, ja, het zou, uh... maar goed... Als je bijvoorbeeld die Gloria wekker, die gek, dat gekke wijf, dat kutwijf, die, die, die, die, hm. die vrouw van het jaar werd, die, uh, die, zij was uh, hoogleraar genderfilosofie, uh, gendertheorieën, gender. Ik weet niet, het schijnt een universitaire opleiding te staan over gender. Genderologie? Hm. Ja, maar goed, die had dan, uh, en, die, en die had het dan over van de, dat, dat uh, ja, heel uh, Afrika was door ons helemaal uh, uh, bezet geweest en de vernielingen geholpen. En daar heeft die Arno Wellens dan ook iets over geregeld. Die heeft toen een kaart van Afrika gemaakt. Met, met in, in de spel de prikken waar, waar wij hebben gezeten in Afrika. Wat gewoon natuurlijk, dat stelde natuurlijk geen reet voor. Ik bedoel, af, af, ja, goed, de Fransen en de Engelsen hebben op een gegeven moment uh, heel Afrika zo'n beetje ingenomen. Maar Nederland, dat, dat, dat, ik bedoel, dat, dat kun je gewoon. Dat is niet omdat wij Nederlanders zijn dat wij zo'n positief beeld hebben van. Het is gewoon niet hè? gebeurd. België hebben ergere dingen gedaan. En dan niet eens alle Belgen, een paar uh, natuurlijk. Uh, ja, Congo. Die en zijn ja. ongedaan, zeg maar. Ah, de, maar ja, nou ja, is die Belgen, het, moord, het, ja. officieel was het niet van België. Hè? Het was van die koning zelf. Dat was een privégebied. Ja. Uh. En uh, België heeft het op een gegeven moment van die koning afgepakt. Want die vonden het inderdaad te gek voor woorden wat daar allemaal gebeurde. Dus, dus eigenlijk. Uh, het, toen scheen het ook iets beter te gaan toen, toen ze het hadden afgepakt van die koning. Geloof ik. Maar ik moet heel erg op mijn woorden letten. Want nu zeg ik straks weer iets positiefs over België. Dat kan allemaal. Tegenwoordig is alles gewoon. In de chat wordt nog van alles gezegd, trouwens, over wat wij zeggen. Dus dat wordt heel erg gereageerd. Maar weet je wat het is? Het wordt ook alleen maar negatief. Want ik bedoel, ik ben niet voor kolonisatie. En het enige wat ik zeg is. Ik ben anderen. Ja, oké. Maar ik zeg alleen maar dat andere landen er beter in waren dan wij. Dan wil ik het maar zo zeggen. Maar het is natuurlijk ook zo, wat wat er ook vaak op het is van, um, kijk, het, het is natuurlijk ook weer niet allemaal slecht geweest, want je zou ook, kijk, uh, in die zin van, kijk, wij zijn gekoloniseerd geweest door de, door de Romeinen in wezen. Ja, uh, oh ja die ja, hebben ook dingen dat achtergelaten dat waar wij weer uh, van uh, geprofiteerd hebben. Dat kun je ook zien? Ja, dus misschien dat hadden we ook op een andere manier kunnen doen. Ik ga niet zeggen dat ik ga niet het Romeinse rijk, uh, maar het is het is. Uh, Kijk, voor, voor alle generaties. Die, kijk, het wordt, er wordt gewoon beweerd. laat ik het zo, ik leg het beter uit. Uh, het wordt beweerd dat in, in, in genera tientallen generaties later dat mensen er nog last van hebben dat mm. er ooit een andere heerser is geweest. Ja. En dat is natuurlijk bullshit. Want, ja. want uh, hè, de, de, de, de, de achter achter achterkleinkinderen die te maken hebben gehad met Pieter Koen, die zouden nou nog in. in, in, in die zijn eigenlijk gedoemd. Omdat er ooit. Uh, een andere heerser is geweest dan, dan de sultan, die ook alweer een overheerser was. Weet je wel? En daarvoor. En, en, en dus, ja, dat is natuurlijk gewoon uh, flauwekul. Hey, die erfzonde, dat is natuurlijk. Maar je, je moet mensen proberen op alle manieren zonde aan te praten, want dan kan je ze uitbuiten. Als je als je ze daarvan overtuigd hebt, dan heb je ze in jouw hand. Uh, en dat is nog steeds wat ze, wat ze proberen. En, ja, maar dat is ook die met succes. wij hebben de Fransen Frans gehad. Maar. Uh, ja, dit, wat, wat was dat dan? Uh, Lodewijk Napoleon heette die? Hmm. Toch? Dat was dan onze eerste koning. Toen ja, ging de maar... best Tweede gaan toe. Dus, uh... ja, maar, ja, precies. Hmm. En was, was die dan slechter dan, nou, zoningen, dan, met... dan, dan, dan, dan, dan onze oranjes die we later hebben gehad? Was dat dan zoveel... Ik bedoel, als je, nee, dat, als je dingen terugleest die over Lodewijk die... Napoleon... Was, was het allemaal nog niet eens zo heel erg onder Lodewijk Napoleon. En het is was... zelfs zo dat, dat bij Romeinse Rijk bijvoorbeeld... op een gegeven moment waren hun eigen heersers zo slecht... dat ze gewoon... De poorten openzetten voor de visiegrootte en zo. Dus en dat, ik denk dat, dat heel dat elke, elk grote Rijk daarvoor onderuit gaat. Op een gegeven moment word je zo ontzettend, en Romein had het ook aan het eind. Dat, <lacht> uh, dat mensen lieten. Je wilde, eerst wilde je een ging je een jaar in het leger vechten om een stukje privé grond te krijgen en burgerschap. Maar toen je dat helemaal had, begonnen... als een gek te belasten. En als, als dat, dat werd op een gegeven moment zo erg. En slaven kon je niet belasten. Dat sommige mensen zich vrijwillig tot slaaf lieten verklaren bij een of andere ja. beschermheer En de Romeinse overheid heeft het toen verboden. Je mocht je niet tot slaaf uh, laten, dat, laten verklaren. Was de dat was natuurlijk. Dat, dat was natuurlijk, daar konden ze het niet betalen Het was gewoon verdediger om slaaf te zijn dan. Uh... Ja. Maar ah, dat is ook weer eigenlijk dat libertage-verhaal van dat, dat die slavernij eigenlijk 2.0 eigenlijk beter is voor hun. Dat wij nu belastingsslaven zijn. Dus mm. eigenlijk uh, ze hoeven ons niet te ketenen. En, uh... Het, het, het is eigenlijk goedkoper en efficiënter voor ze, om, om het zo te doen ja, ja. Je, je, je laat de slaven zichzelf bepatrouilleren en bewaken en zo. en dat, dat merk je ook bij zo'n covid dat, uh, ze hebben, het zijn niet eens de boa's die op je afkomen het zijn vaak de karens nee. die, uh, die, het shadow ja. army die gewoon voor niks die, werken ja, de, de buurman, die, de buurvrouw die belt, uh, want ze, ze, hebben, ze hebben twee mannen op bezoek, en ze zitten dichter dan anderhalve meter bij elkaar weet ja. je? En, en, uh, ja, dat, ja, nee, dat klopt Inderdaad, maar ik, ik geloof dat die bijvoorbeeld die, die, die, die, uh, die stadhouder uh, Willem V, die werd volgens mij nog meer gehaat dan die, uh, dan die uh, broer van, uh, van Napoleon. Wat ja, die, die patriotten toen, die, die waren allemaal helemaal, uh, helemaal zat, die, uh, die van de oranje. Zelfs die, die, uh, die IJsinga hier, die uh, planetoloog, die zat bij de patriotten als ik me niet vergis, ga ik trouwens opzoeken. Ik zit weer op desinformatie straks te verspreiden. Moet, ik moet oppassen. Hangt weer. Nou, dat ben Je goed. moet sowieso. Dat doen die linkse mensen wel handiger. Geen feiten geven. Gewoon, U bent een verwerpelijk mens. Dan kan je nooit gepakt worden op desinformatie. Ja. Want uh, je hebt ja, nooit geen feiten. En wat, en wat ze ook doen, is, dat vind ik ook heel knap, is van als ze dan liegen en die andere partij komt met feiten. Dan ga je de feiten. Uh, dan, ja, maar j, jou, je gaat dat ze zijn, niet ontkennen. Dat gaat niet nee, maar dan zeg je, er... je dat jouw feiten zijn. Uh, racistisch, jouw feiten die spelen in de kaart van mensen als Baudet en Wilders, ja. jouw feiten ja, en daarom zou ook... jouw, jouw feiten zijn misschien wel waar, maar het zijn slechte feiten ik post mijn de feiten, de link, mijn feiten link, post wat ik als zeg zero -hedge. Ja, wat ik zegt, de reactie, dat, de reactie dat, erop terug ja. fact media bias fact check zero hash, dus dat is het enige wat de moeite die genomen was, gewoon ik ga jouw site pakken ik ga een of andere linkse media bias fact check erop loslaten. En die media bias fact check zegt dan... Ja, dit is een extreem rechtse site. Uh, of dit wordt ook wel een extreem rechtse site genoemd. En dan, dan zijn ze klaar. Ze hoeven niet... En ik inhoudelijk dan. Uh, klopt er iets niet wat er in het uh, artikel staat. En dan krijg je alleen een lachenbekje terug. En als mensen bij zo'n lachgebekje lachenbekje geven... Dan, dan blok ik ze altijd gelijk. Want uh, ja, dat, is, uh, <laughs> dat vind ik een uh, soort passief passieve agressiviteiten. Ja. Ik, ik ga niet, niet inhoudelijk discussie praten, nee. dan heb ik er ook niks aan wegwezen. Dus ja. Maar de, wat, wat, wat die EOSC, die had dat dan ook wel, en die gloire wekker ook, dat was ook zo'n type, dat, die, die, die, die, die zijn er van mening van, kijk, mijn feiten, die kloppen misschien niet, maar ze deugen wel. En ja, jouw, ja. jouw, feit, jouw feiten, die kloppen misschien, maar die deugen niet. AOC zei geloof ik, it's better to be factually incorrect, but morally right than. Uh, ja. Al, uh, yeah. ja, ja. En precies, dat. Dat is wel ja. ook moreel fout zijn. Ja, precies. Ja. En feitelijk fout. <laughs> ja. Maar ja. we zaten op de klimaatberichtjes. en uh, oh. weer een pijntje. Klimaat, hysteria en wolk, Probbelde Gook. arabekomming, inseparable. <laughs> huh? dat? Stop. <laughs> oh, het Nederlandse docent geschiedenis. Jan Pietersson Koen ook nog schuldig nee, aan niet... klimaatverandering. Die hebben we toch al, uh, ja, al gehad? Ja, nee, die de voor hadden we die van, van Parol gehad. Die was van Daan Kramer. En die andere is van, uh, van een van je... onze correspondenten. Ja, maar de, ik, ik heb dit al een nou, beetje. Ja, dus oh Met Kramer. die loodmuskaatboom op, op die kwaadaardige kut-eilandjes. Dus ja. we kunnen door. Nu. Ja, het dus... gaat over klimaat, uh, hysteria en woke. Uh, uh, uh, Gobble ja. Gobbledygook. Gobbledygook is, ja. Kletspraat. Ja, kletspraat. JF zegt ik haat feiten. Hij is een feitenhater. Het is klimaathater. <laughs> feiten, feitenhater. Maar die komt uit uh, dailyseptic.org. en uh, ja, die zeggen dat eigenlijk ook dat, dat nu wordt dat bij, bij elkaar gegooid, die hele uh, dat hele, die wokezooi. En mm. De klimaathysteria, Dat wordt er gewoon allemaal op één, één hoop gegooid. Maar de gekkers gaan fuseren. Nou ja, dat is natuurlijk ook, dat is ook nodig, denk ik. Want er zijn van die partijen, die linkse partijen, die proberen... Die hadden vroeger de arbeider als onderdrukte. Die ze paaiden. Met allerlei beloftes. En die hebben ze op een gegeven moment gedumpt voor de allochtoon. En mm -hmm. voor de homo en de transgender enzovoort. En klimaatfiguren. Uh, en... En nu moeten ze dat eigenlijk een beetje bij elkaar zien te rapen allemaal. Dus uh, ze moeten er één grote gehaktbal van maken. Een schuldgehaktbal. Oh. En wat een aardige, reis... moeilijke de taak de... De... De... De is, de... De denk ik. Sorry? PvdA ze hadden de... De... de grote grijze massa. Nou, vroeger was het een partij die echt van de arbeider was. Ja. Uh, uh, uh, moment... ah, de... Zogenaamd voor de arbeider. Het was natuurlijk nooit voor de arbeider. Net zoals de communisme ook niet voor de arbeider was. Uh. Maar de arbeider die dacht dat het voor hun was. Ja. En die is een beetje gedumpt. En, en, en toen kreeg je die groene lui. En die, die hadden weer de planeet was zeg maar. Die ging de planeet beschermen. En dachten ze, beweerden ze. En ook een hoop mensen die dat geloofden. En um, ja, nou, nou moeten ze alles een beetje bij elkaar zien te vegen. Ah, weet je, wat planeet beschermen, dat is denk ik wel ultiem. Weet je wat het punt is namelijk van? Um, het probleem met... is. Het is ultiem. Alien. Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar, maar ik ga het, dat doen we straks. <laughs> Ik, ik ga eens uitleggen waarom planeet beter is dan. Kijk, als jij zegt van uh, jij bent links, hè, jij bent socialistisch en je bent voor collectivisme uh, of je bent communist, dan, uh, dan bescherm jij dus de de onderdrukten. Ja, oké. Okay. Dan moet je nog iets doen voor die onderdrukten. Je moet dan uh, een beetje gezondheidszorg misschien of een beetje scholing of uh, zoiets. Maar als jij de als jij de planeet gaat redden, hoef je niks te doen. Dan kun je iedereen naaien. Ja. ja. Want dan, dan dan ja, want wat is dan belangrijk? Die planeet. En wat maakt de planeet kapot? Mensen. Dus je naait alle mensen. Dat is fantastisch. Dat is ideaal. Iedereen, ja. moet dus iedereen moet bloeden, want iedereen is zondig. Kijk, als jij onderdrukt wordt, dan, dan word jij onderdrukt door een uh, groot industrieel of een bank. Wat, en die moet dan belasting betalen. Die betaalt zogenaamd dan meer belasting. Zogenaamd. Hm. En dan, uh, daar doe je dan onderwijs voor. En gezondheidszorg weet en Nou ja. Maar je moet nog iets. Je moet nog een soort van cadeautje geven. Waar de planeet redden hoef je helemaal geen cadeautje meer te geven. We moeten allemaal minder. We moeten allemaal stoppen met vlees eten. We moeten allemaal uh, kleiner gaan wonen. We moeten allemaal minder kinderen krijgen. We moeten, we moeten allemaal minder minder minder minder. Want het gaat niet meer om een andere groep mensen. Die je moet helpen. Nee wij moeten allemaal lijden. Want wij zijn allemaal zondig om die planeet te redden. Voor de volgende generatie. Die ja. er nog niet is. Ja. Ja, dus een, een niet bestaande. Grond... Die er die ook niet komt ook. Nee, niet. Die kinderen vernietigen ook weer de planeet. Nee. Ja, het, is, het is inderdaad geniaal wat we wat Het is geniaal. En, en, het is geniaal. En, en het punt is ook dat het een, een, net zoals de War on Terror, het is een oorlog die je nooit, nooit kan winnen. Want als jij, een, als jij een, oorlog voert tegen de, tegen de moslimextremisten of zo, dan op een gegeven moment zijn er geen moslimextremisten meer. En dan, dan, en dan wat, hè? dan heb je een machine die erop gebouwd is en, en op, uh, van afhankelijk is. En dan heb je geen, de vijand is op een gegeven moment vernietigd. Ja, en daarom maar, is klimaatverandering ook beter dan opwarming ja, van de planeet. Want, want je, ah. kan er, je, kan er, je bent er nooit mee klaar. Nee. Het, uh, het houdt, houdt nooit door, het is beter dan sigaretten ook. Want stel nou dat op een gegeven moment niemand meer rookt. Dan, uh, dan heb je ook geen uh, casus meer. Maar planeet uh, redden, daar kan je altijd uh, wel wat bij verzinnen. En als deze planeet gered is, dan gaan we gewoon andere planeten redden. Zoals oh. Mars, die ook omgekomen is door de klimaatontkenner. En wat ik wilde zeggen is, uh, iedereen moet minder, behalve Frans Timmermans natuurlijk. Hè? Ja, die reed... hebt gewoon vijf kinderen. Ja, uh, Maar zijn, zijn ja. achterwerk wordt ook steeds groter, toch? <laughs> zijn buik. Gezellig, gezellig. Uh, zo'n woning van zo'n klimaatstormer ook, uh. dat, uh, dat loopt er ook niet om. Het kan misschien wel van Timmermans geweest zijn, ja. Een behoorlijke villa, een landgoed had hij. Uh -uh. Maar dan mag hij omdat hij het beste met ons voor heeft, hè? Nou, ja, laatst legde iemand dat uit, hè. Bill Gates, die zei dat. Die werd ook gezegd hey, maar je vliegt wel privé en, enzovoort. Ja, maar dat was allemaal gecompenseerd. Hij had het allemaal gecompenseerd. En hij werkte ook nog voor het klimaat. Dus uh, dat, dat zou eigenlijk alleen al genoeg moeten zijn. Dus uh, je kon hem niet beschuldigen dat hij... Uh, ...bergen fossiele brandstoffen verstoten. Maar je net als die tv-dominees... ...die allemaal een grote privéjets uh, ...vliegen en zo. Hmm. En nederigheid breken. Ja. En verzamel geen schat op deze aarde. waar roest ja. en, uh, enzovoort. Is er nog een bericht? Ja. We gaan autisme hebben. Oh, ja. Militarisch hey, uh, uh, programma. Nou, geachte uh, autist. Um... Inmiddels, uh, in inmiddels gezin heeft uh, iedereen autisme. <laughs> We hebben een libertarisch gezin gevonden. <laughs> uh, <laughs> Had mijn kinderen liever een uh, ander leven gegeven. Oké, okay. zij dus is de enige socialist in het gezin. Uh. Een zorgintensief gezin. Zij, haar man, 63 en hun vier kinderen, 24, 23, 15 en 13, hebben allemaal autisme. Mm -hmm. Toch niet erg? Ja, ja, ja. Het, het, is, het valt zowel in de... Het, dit valt eigenlijk ook weer in de van... Uh, ja, je wil geen kinderen. Want het is allemaal zorgintensief. En uh, het was één grote uh, ellende eigenlijk kinderen. Ja. Maar als jij wil dat je kind geen autisme heeft... Dan heb ik een hele goede oplossing. Ga niet mee naar een psycholoog. Probleem opgelost. Ja, ik weet niet of dat... Ik, ik lees, lees geen nieuws, zou ik zeggen. Nou, uh, oh -oh. ja... Ja, ik, ik bedoel, autisme, iedereen, iedereen kan een stempeltje autisme krijgen. Dat is gewoon... Ja, het is wel iets wat expanderend is. Maar het is ook... Ja, ja ik vraag me nog steeds af... Ja, als je natuurlijk zegt dat het met die vaccins te maken heeft... Dan uh, word je helemaal... Uh, uh, platgeschreeuwd. Maar... Uh... Ja, dat er een door er te veel aan psychologen komt. <laughs> ja. Maar het, het, het is wel zo dat het, dat het enorm is toegenomen. En ja... We uh, hadden nog een ander bericht had ik geplaatst. Ook okay, in Californië. Volgende. Dus je in Californië, waar ze natuurlijk één grote vaccinatie gek te hebben. En uh, helemaal volgens het boekje lezen. Zelfs de SV, uh, SVB-bank die deed alles volgens het boekje. Dan, uh, ja, dan zie je daar ook enorme clusters aan autisme. Dus um, ja, ik denk dat. Het kan ook zijn dat als je mensen gewoon helemaal gaslight tot in het oneindige en kinderen allemaal tegenstrijdige informatie geven en gelijk begint te manipuleren zoals jij ook gemanipuleerd wordt, dat ze, dat ze hun brein gewoon helemaal uh, begeeft. In ieder geval, het is heel erg. Uh... Uh, ja, kijk, in Eindhoven schijnt meer autisten te hebben, maar dat schijnt omdat er heel veel technische studies uh, zijn. Hmm. Maar dan, dan, dan denk ik tegelijkertijd, dan is autisme dus ook een, een, een, een zegen, want dan. Dan kun je misschien die dingen makkelijker. hebben. Even. Ja, nee, maar ik bedoel, net als ADHD. Het, het zal ooit een keer ook uh, een functie hebben gehad. Er de, de moest één gek die moest bovenop die, die man moet springen. Nee, joh, als eerste. Nou, dat was dan de ADHD, hè? Uh... Hey, de ADHD is iemand die gewoon geen, geen uh, geen, geen, ja, niet kan focussen zeg maar, uh, op iets. Ja, je hebt iemand die, die een soort hyperconcentratie moet hebben. In, die je in het moment leeft. En een directe beslissing kan nemen in een split second. Nou, dat zijn dan de ADHD'ers. En je hebt dan de, de, de strategen die heel lang over iets nadenken. En dat helemaal uitdokteren. En dat zijn dan de autisten. En die, en die, die beide, uh, dat zijn eigenlijk een soort eigenschappen. Die ons groot hebben gemaakt als mensen. Mm -hmm. en, uh, maar het is ook, weet je, kijk, dingen zijn vaak een probleem op school. Omdat op school moet iedereen um, gemiddeld iets zijn. Nou, en iedereen is anders. Nou, dan heb je de ene groep die deugt niet, want die, uh, die ziept de piep. En de andere groep die deugt misschien weer niet. Alhoewel, die autisten zijn misschien juist heel geschikt voor die school. Dat weet ik. Misschien zijn die juist al... Heel goed. Misschien niet met gymnastiek dan, maar met al het andere wel. Deze, deze zoon die kon het niet meer dan twee uur uithouden op school. Wat op zich oh. een diagnose van normaal kan zijn. Ja, maar de, de, de, de, de, ik kan hem zo de hand schudden dan. Ja, ja. Als, je, als je daar te horen krijgt dat je de hele planeet vernietigt en oma doodmaakt met je zonder mondskapje. En, en, dan denk je van, oh jee, ik moet hier weg. Ja, nou als ik het had mogen invullen wat de voordelen waren van de euro... En dan had ik als eerste ingevuld van, uh, nou, uh, door die 20% inflatie uh, gaan al die leraren salarissen, die gaan uh, flink omlaag, want die krijgen 1%, uh, 1 opslag. En dat is me goed ook, want het zijn dat je fucking naties die uh, ons allemaal gedwongen hebben een mondkapje op te doen en die ons de hele dag een leugen zitten te vertellen. Dus ik, uh, dat, is het, dat is het voordeel van de euro. Ja. <lacht> Zo. Ja, ik okay. weet niet of het cijfer ik cijfer er al op had gekregen dan. <lacht> Nou ja, goed, ik weet het niet. Uh, en ja, kijk wat je met de vaccins... Uh, kijk, Het is wel zo wat, wat, ik, uh, wat ik wel een beetje heb. Maar dat, dat heb ik dan nog wat gekregen. Als, hoe harder er geschreeuwd wordt dat iets niet... Vooral niet komt ja, door iets. Door iets, dan is dat het. Dan... <laughs> <laughs> nee, maar ja. Nee, maar kijk, als, je, als het om complotdenken gaat... Weet je wel, als, ik, als ik zou bijvoorbeeld zeggen op internet... Uh, uh, de aarde is plat... Nou, volgens mij krijg ik dan nergens een probleem. Met niemand niet. Nee. Want er zit geen verdienmodel in. Of het, is niet, het is niet een... Weet je wel? Het is als dus, je op Facebook post 2 plus 2 is 5 krijg je geen factcheck. Nee. Dat is hetzelfde met die, met die Biden. Die dan uh, een uh, medicijnen tegen kanker had ontvonden, uitgevonden. Hm. En de eerste man was die op de maan was geland. En, en, en nog allemaal van dat soort dingen. Daar uh, krijg je geen factcheck ervoor. Nee, inderdaad. Ja. Dus, dus, dus als er dan zo heftig wordt gereageerd. Op, op een een of andere these. Als je ja, een fact-checker krijgt, weet je dat je op het goede spoor zit daar. Oh. Oh, oh. Waarom ja, ik heb... uh, is jij even druk aan het typen in de chat? Oh. Kijk wat hij allemaal te zeggen heeft. Hij denkt dat hij ADN en autisme heeft. Want hij vond school kut en saai. Ik heb nog steeds geen ja. pari. Kut Romeinen. Ja, kijk, weet je wat ze... ze, ze... Kijk, waren... Daar komt het allemaal door. Vroeger mm -hmm. waren dan kinderen een beetje druk, hè? Zo heette dat bij ons in het dorp. Ja, op school. Hij is wel een beetje druk. Maar, uh, nu is iemand ADHD. En dan kunnen ze gelijk medicijnen voorschrijven. En dan krijgen ze die drukke kinderen wel een beetje rustiger. Maar wat ze dan met die autisten doen. Misschien hebben ze daar niet zoveel last van eigenlijk. Is... Nee, maar het te, te, te maken heeft van. Er moeten medicijnen verkocht worden. En die doktoren kunnen. Of die artsen kunnen daar. Of sommige artsen kunnen daar. Uh, hoe noem je dat? Ja. Uh, uh, uh, kan een beloning zeg maar? Hoe meer mee vakantie, vakantie op de Bahamas betalen. Ja, zoiets, ja zoiets. Ja. Ik heb die idee ja, dat een ja. hele Flat Earth. Dat is net als die de uh, birds are not real. Dat de, dat de vogels uh, allemaal robots zijn of zo zijn. Dat zijn van die dingen die je dan samen kan noemen met, met klimaatontkenners. Uh, de, en dan schuif je die allemaal in één groep, waarvan je, waar, waarvan iemand die dat leest, die denkt nou weet zeker dat de aarde rond is. Dus de rest zijn ook allemaal gekkies. Ja. En dan hoef je er niet in te verdiepen. Dat is het hele idee van dat soort discussiemethode is, uh, ik zie het al, ik hoef me er niet in te verdienen. Mijn ja. oordeel is geveld Ja, dat, dat, is, dat is absoluut waar. Kijk, uh, maar even, de, even heel, heel kort die autisme, daar hebben ze geen, daar hebben geen medicijnen voor. Of zijn er ook medicijnen voor? Ja, ja, ja je kan inderdaad als, uh, al, als oh, ja. ook villetjes uh, uh, krijgen. Ja. Ja. Oh, nou, oké. Okay. Nou goed, en maar even over die dingen. Je had nou laatst had je die, die kom, uh, zo'n komiek Jan Dino ofzo? Ja, en die, die had er een paar dingen gezegd. Maanlanding en, en, ontkend en ja. 9-11 uh, had hij ja, andere ideeën. Precies. Nou, maar, maar hij was dan, ik heb het niet uh, helemaal gevolgd, maar hij was vooral heel erg, uh, zijn main point was heel erg dat hij tegen die coronamaatregelen was en de uitsluiting van gevaccineerden. Ja. En um, ik denk dat dat de reden is dat ze de hele tijd die, die maanlanding erbij hebben gedaan. Als je het alleen over de maanlanding had gehad. Dan was het helemaal. Dan was dat niemand erover gehad. Dat hele hij dus maar, zo mogen doen. Maar hij heeft het over die, die uitsluiting van gevaccineerden gehad. En uh, Godzijdank voor hun. Had hij, had hij een maanlanding ook nog genoemd. En dan plakken ze dat eraan vast. En dan, uh, elke keer. Terwijl die, die maanlanding aan zich. Is ook, ook niet een, een, een ding. Dat is, dat is niet waar het hele land op. op de kop of die uh, zijn of een soort influencers en trollen die daarop losgaan op zo'n Jan Dino. Dat is trouwens ook zo van, van uh, de, de heftigheid waar, waarin uh, zo'n bekende Nederlander dan wordt aangepakt. Hè? Dat is zo'n artiest. Zo'n zo iemand, zo, zo, zo iemand die... Want hij is eigenlijk wel heel, best wel heel populair. Weet je? Hij, was, hij was niet van de tv af te slaan. En dan bijvoorbeeld ook zo'n zo Duitse ook. Dat is dan iemand die, die eigenlijk door iedereen wel leuk gevonden wordt. En die worden eigenlijk het meest heftig aangepakt. Ja, ja. Als, uh... Want dat zijn rolmodellen. Ja. en, uh, en... Ja, Die moet je als eerste neersabelen. Want uh, voor je het weet hebben die, uh, hebben die een gevolg. Uh, of tenminste dan, ja, en, dan en, denken en, mensen en, van nou, dat, ja. ik dacht dat eigenlijk ook al, maar nou durf ik het ja. wel. Met, uh... Ja, precies. En het is ook een beetje een soort signaal van uh, ja, niemand moet denken dat hij veilig is. Hoe populair ja. en hoe eyebar jij ja. eigenlijk bent. Want uh, niemand ja. heeft een hekel aan Duitse Kroes of, of Jan Dino. Nee. nee, niemand is veilig voor ons. pleegt sociale, De nummer één Djokovic tennisser wordt ja. gewoon niet toegelaten in Australië ja. en Amerika voor zijn toernooien. Als hij zich niet laat. Als hij niet ja. kiss the ring. Het moet allemaal kiss the ring, is het? Hè? Mm. Ja, terwijl die Biden had ook nog gezegd: van uh, ja, de, de pandemie is voorbij. Mm. Zoiets toch? hij gezegd Nee, ja, maar die pas die, die, 9 mei tennissen... ja oh 9 mei 9 mei mocht je toch pas weer zonder vaccin naar Amerika in oh is het oké okay. ja en hij de, ergens in mei die, of... die, ten, die tenniswedstrijd is voor 9 mei Dus uh, oké okay. kan nog wel via Tijuana kun je gewoon uh, naar binnen gaan hè? Ah, die, die, die De Santos had gezegd van ik wil met de boot wel ophalen vanaf de Bahama's of zo. Ja, maar je kan ik uh, hoorde laatst iemand die is in Amerika geweest niks werd hem gevraagd over een vaccin certificaten. Dus het is in die de praktijk van, uh, is het niet zo. Maar de, bij zo'n high profile figuur is het natuurlijk wel raar als hij opeens op dagen op de tennis toernooi. Ja. ja dat, dat, kan, hij, dat kan hij niet uh, maken denk ik. Die vrouw van, hoe uh, heet die nou, uh, die uh, die, uh, god, die bodybuilder, die libertarische bodybuilder, die uh, Adam. Uh, ja. Adam, uh, Ja, die, die Nederlandse, uh, die blonde, die uh, mm -hmm ik kon uh, eerst niet naartoe naar Florida, maar die is die, uiteindelijk ik zie ze nou de hele dag op Facebook samen. Dus, uh, nou, dus dat, ja, toch maar die is best. misschien via Mexico uh, de, de grens. Ja, dat denk ik dan. Ja, kan ik via Mexico dan. Maar. Ja, maar je kan ook naar de Bahama's vliegen en een veerboot nemen, kun je gewoon naar uh, Florida toe. Dat is ook geen, uh, geen probleem, geloof ik. Maar ja. ik denk dat als jij, als jij zeg maar... Uh, Twan die wil geloof ik ook, uh, die zit al in Florida, maar die wil ook met zijn gezin heb ja, Foto's van hem gezien. Hij heeft een green card, maar zijn vrouw niet. Okay. En oh. dan, dan uh, betekent het dat je kan daar wel naartoe gaan. Maar je, hebt, je moet er natuurlijk op officiële manier naartoe gaan, denk ik. Wil je al je procedures uh, doorlopen. Uh. En als jij er niet op een officiële manier naartoe gaat, dan wordt het heel moeilijk om de procedures te doorlopen. Oh, oh, oh. Misschien kan je wel claimen dat je... De, oh, ik heb niks gemerkt. Ja, ik heb gewoon een ticket gekocht, naartoe gevlogen. Uh, ja, oh. Het was bij ons niet een uh, pandemie. Daar hebben wij niks van gemerkt. Maar het is, het is dan... Want uh, die Djokovic die mag dus ook niet met een privévliegtuig daar, daar landen. Nee. Het, het geldt voor al het vliegverkeer. Dus ook het private vliegverkeer. Nou, iedereen moet door die douane heen eigenlijk. Uh. Maar je mag ook volgens mij niet direct naar Florida vliegen. Je moet altijd de VS binnenkomen eerst in, uh, in een paar van die uh, hubs. Maar hoe doet zo'n Bill Gates het dan? Die is toch niet geïnjecteerd? Die, die vliegt er ook al heen? En die, al die lui? Ik denk dat hij wel een uh, papiertje heeft, in ieder geval. Die heeft al gewoon een papiertje of zo. Ja. Die is geregeld, denk ik. Dat wel, uh, die is dikke vriendjes met degene die papiertjes uitdeed. <lacht> ja. Dat is degene die de papiertjes heeft bedacht. <lacht> ja. Ja. Hij zet zelf de handtekeningen eronder op Mm -hmm. ja, het werd hem ook gevraagd hè, van waarom, waarom, waarom vlieg je de hele tijd rond in privéjets terwijl je zo uh, uh, uh, ja, je haalt om de planeet ja, maar ik ben degene die het uh, klimaatprobleem uh, gaat oplossen. oplossen zegt hij mm -hmm. ja. maar hij zou het nog harder oplossen als hij niet met een privévliegtuig vliegtuig <laughs> hij zei ook ik heb het gecompenseerd met, uh, met bomen bomen verbranden waarschijnlijk dan maar uh, ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen van ja dat is mooi maar als je dan ook nog niet vloog dan was het dubbelop op uh, maar die, die, Bill, die Gates uh, van deze die geeft dus ook geld aan, aan de de stichting, wisten jullie dat? Hmm? Aan de Wanneer de die gast nou een keer blutten? <laughs> maar wat, wat, zit hij dan ook in die genderdingen of zo? Zit hij in alles? Zit hij in een hele? Hij zit al heel veel dingen. ik ik post Posten. de laatste meme van hé, hey, uh, Bill Gates wat was het nou ook weer? Uh, ik kan hem even bijhalen of ik hem die uh, he is de best investor ever werd dan de gesteld, want uh, wat was het nou ook weer hij, hij had in landbouwgrond geïnvesteerd vlak voor een voedselcrisis hij had in, uh, in, in een babymelk uh, artificial babymelk fabriek geïnvesteerd vlak voordat er babymelk tekort was en uh, er zat nog een aantal dingen en kreeg ik kreeg ook een fact check om mijn oren want, wat werd er gezegd dat, dat uh, was onjuist omdat ja, dat is ook al een hele oude geloof ik, ja dat uh, was onjuist, omdat die babymelk, dat was een start-up... en hun producten die kwamen pas over zeven jaar op de markt. Dus uh, dat kon onmogelijk uh, voordeel hebben bij een babymelktekort. Mm. Uh, maar het, het punt is natuurlijk dat uh, ook bij een start-up... De, de markt kijkt vooruit. Als je, als je een start-up voor babymelk, baby uh, synthetische babymelk... en er komt een enorm babymelktekort... Doordat er een aantal fabrieken spontaan in de fik vliegen. Dan, uh, dan heb je natuurlijk ook de start-up gaat dan enorm in prijs omhoog. Uh, gigantisch zelfs. Omdat ondanks dat het pas over zeven jaar klaar is, denken ze, nou, ik kan beter nu erbij zitten nu het nog uh, goedkoop is. Dat gaat helemaal, helemaal naar de moon. Uh. Maar uh, ja, daar kreeg ik dus uh, lachenbekjes op. Als, uh, als, uh, uh, Want het idee was, ja, het kan alleen maar omhoog gaan als ze al verkopen. Als ze nog niks verkopen, als ze morgen pas verkopen. Dan, uh, ja, dan uh, heeft het nou geen zin. Ja, als dat morgen verkopen, heeft natuurlijk ook zin. Maar over zeven jaar voor een start-up, dat is natuurlijk al heel erg discounted uh, into the future. De enige, op de enige opbrengsten van een, van een start-up zitten, zitten eenmaal in de, in de verre toekomst. Hm. Ja, dus ondertussen uh, Wat er we weer in het chat getypt. Je ja, heeft even wat gepost. Even kijken wat hij zegt, weer. Er is wel zeker geld in het Flat Earth-verhaal. Kijk maar naar hun Global Convention. Mm. Oké. Okay. Mm. We hebben de, de, de transgender die uh, betrokken was bij de schietpartij. partij Hij gaat het volgende bericht. Niet alleen betrokken. Dat is gewoon uitgevoerd, geloof ik. Ja, ja, ja. ja wat mij vooral hier aan opviel. Dat is. Uh, oh ja, dat, en daartussendoor zit, geloof ik, nog dat uh, Californian Autism Clusters Leave Research is Baffled. Ik vind het Als het Research is Baffled zijn, dat is ook net zo'n indicatie. als dat je een factcheck krijgt. Dan weet je gewoon. Uh, ...dat ligt heel erg voor de hand... Uh, ...waar dat vandaan komt... ...als uh, researchers baffled zijn... Uh, ...net zoiets als excess mortality... ...leaves the researchers baffled... ...en uh, ja, het is een heel moeilijk probleem... Je ja, hebt echt niet achter te komen waar dat nou vandaan komt... ...dus baffled researchers... ...zijn een, een, een trigger-term... ...maar ja, uh, inderdaad... ...de transgender neutralized by the police... ...ja, maar dat, dat daarvoor kan het ook niet gewoon komen... ...omdat er een cultuur is... ...waarbij men... Gewoon kinderen bij een minste geringste naar een uh, psycholoog stuurt. Dat dat het verband is uh, tussen uh, heel veel autisten en... Autisten. Uh, nou, ja. en je als je, als je een autist zit, volgens autist. mij... Het, ja. En een uh, autist is ook wel... Uh, ja, ik denk niet dat dat geheel aan diagnose te wijten is. Dat, uh, dat, uh, ja, het, het is wel iets van mensen die... Uh, Psychologen beloond worden natuurlijk. Hè? Als iemand autist of ADHD. Ja. Ik denk, nou ja, ik denk zelf niet dat het a dat la COVID een PCR-test gevolg is. Hoewel in het artikel van al mijn kinderen zijn autist... stond er wel eentje van... ja, ik was ontzettend verbaasd dat, mijn, dat de diagnose autist kreeg. Maar over het algemeen zou ik zeggen... ben ik niet verbaasd als ik zie dat... ja, als, ik, als je autist... Ik, ik denk dat ik het, ondanks dat ik geen psycholoog ben... ook wel aardig kan... Ja, uh, een dus Iemand die, uh, die in mijn uh, kring, die uh, zeg maar uh, ook iets met psychologie gedaan heeft, en die, uh, die zei ook al van ja, eigenlijk is bijna, ieder, bijna iedereen een autist. Dus, uh, ja, nou, oké, okay, iedereen heeft, wel, heeft dat wel iets, zeg maar, maar sommige mensen die zien er gewoon. Gemaakt, maar dit, dat hele punt, dat zit, dat, dat, dat, waar ga je die grens trekken, weet je wel? Hm. Dus, uh, ja, dus ja, dus. Ja, maar weet je, ze doen het al met hele jonge kinderen. En ik ken één voorbeeld. Dat was, was, uh, <laughs> dat was een jongetje. En die, uh, die, die werd dan heel licht autistisch. Voor een aantal procent. En, ja. en, maar, en, en waar, waar had dat nou mee te maken? Hij had ingevuld dat hij uh, had geen vrienden had. Oké. Okay. Uh, maar toen, uh, toen sprak ik bij Ik zei: Je hebt hartstikke veel vrienden, zei ik. Ja, dat klopt wel, maar uh, ja, ik dacht: Ik ga dit gewoon zo even invullen. <laughs> van, uh, vond hij wel geinig om het. Uh, nou, mm. we leuk om het even zo in te vullen. Ja, misschien meer. En, meer. En, maar dan, dan, dan is hij alweer van zoveel procent. Mm. Uh, weet je wel, snap je? En, uh, ja, het speelt ook. Kijk, als je met hele jonge kinderen van zeven van jaar. Weet je wel, die, het is zo onbetrouwbaar om die. Uh, om gewoon vast te leggen van dit of dat. Of ook zelfs IQ-metingen doen ze al. En, en dat, is allemaal, dat is eigenlijk heel eh, link, eigenlijk. Om, om, om, ja, op basis ik vind dat van... met jongere kinderen vind ik het ook gevaarlijk. Maar ik heb bij, bij ja, volwassenen wel. Ja, dan dat maakt het weer moeilijk om te zeggen: er is een epidemie gaande. Want dan zou inderdaad kunnen dat het, dat het voornamelijk mensen zijn die licht, eh, iets heel licht hebben en, en dat het diagnoseprobleem is. Uh, maar. Het ja. Nou ja, kan natuurlijk niet zo zijn dat, dat ik op een lagere school zat dat niemand iets had dan. Want niemand werd, weet je wat, dat is hetzelfde, ja, die, die is wel wat druk. Nou ja, dat, en die, die zou dan nu gediagnosticeerd worden als ADHDR. Ja. Maar ja, als je dan nu ziet van, dan zegt zo'n juf van, ja, twee derde in, in de klas heeft een, uh, een stempeltje, of een, hoe noem je dat? Hmm. Ja, dan is twee derde gek. Dus ja, maar ik was, het was ergens maar... iets dat de helft van de jongeren was depressief of zo. Ja, ja. Uh, ja, maar dat is dan, weet je, dat is hetzelfde als met die aids-diagnoses, die, of die HIV-diagnoses. Van, van uh, nou, wat, wat vul je in dat je. Dat al was waarschijnlijk een scam, heb... ja. Dat was een scam. Ja, nou, ja, ben je wel eens moe? Ja. Oh, nou, weet je wel? En, uh, weet je, je kunt het, je kunt het en, uh, en het is inderdaad van, uh, ja. Van invaltristand in verdienen. Ja, zou het echt zo kunnen zijn dat er meer mensen autistisch zijn? Of dat, dat, weet, ik, dat weet ik niet. Zijn, heb jij dat gevoel, Peter? Laat ik het zo formuleren. Denk jij dat er meer autisten zijn ja, ja, dan ik, twintig jaar geleden? Ik vind het uh, moeilijk te zeggen, maar uh, ja ik kan er, ik kan er geen uh, statistische uitspraak over. Het, het zou kunnen dat het helemaal, helemaal verzonnen is. Uh, maar het zou ook kunnen dat, uh, dat als jij. Ik geloof dat die kinderen die krijgen dan... 60 vaccins in de VS. Ik kan me niet voorstellen dat dat geen effect heeft. Want dan krijg je, je immuunsysteem... ...wordt gewoon helemaal in de stress gezet... ...de hele tijd. Dat er weet ik niet wat voor aanval... ...plaatsvindt. Dat, kan toch, dat geeft een bepaald gevoel... Wat, ...waar moeilijk bij om te gaan is, denk ik. Zeker als kind. Dus ja, ik kan me niet voorstellen... ...dat het geen gevolgen heeft. nou, Ik kan altijd sowieso zeggen... ...de beste manier om te zorgen dat je kind... ...geen autisme krijgt, is gewoon... ...nooit, gaan niet met je kind... Psycholoog. Ja, nou, niet met je kind wat? Naar een psycholoog. Oh. Ja, probleem opgelost. Ja, nou, oké, maar ik, dat ik is ik dan iets in de een ik ken roepen. een jongetje en dan denk ik inderdaad van ja, die, die, heeft, die heeft daar wel bepaalde. Ja, die zou ik ook wel zo diagnosticeren. Dan zou ik niet zeggen maar daar, dan ga ik niet mee naar een psycholoog, want, uh, want dan uh, krijg ik alleen maar die diagnose. Um, ja, het is. Uh, ja goed, een psycholoog. Het is wel krijgen. zo dat een psycholoog. die gaat nooit zeggen. Uh, diegene de, nee. is normaal. Nee. Dat is altijd wel. dan ja. zegt hij voor een paar procent. is hij dit of dat. Ja, maar hij gaat nooit zeggen. Die, de, deze jongen is 100% normaal. Wat doen jullie ja, hier? Als met je hem? naar een tandarts. gaat, Hij gaat die niet nooit gaan zeggen. van je gebit is helemaal in orde. Nee, we dus hebben dus gewoon een check-up gedaan. en u kunt weer naar huis gaan. Nee, uh, ja. Ja. Zien, 25 ja. verbeterpunten. en uh, de totale rekening gaat in de 10.000 euro lopen. Ja. Nee, ik zeg ook altijd, van, als jij naar de slagen gaat, euh, dan krijg je een stuk vlees. Als je naar de bakken gaat, dan nou, zal je ervoor zorgen dat je met een stuk brood de tent uitloopt. Ga je naar een psycholoog toe, ja, dan kan je, ga je gewoon met een of andere aandoeningen eruit. Uh, ja. ja, je, je, kan zeggen, je klant klant komt ervoor. Dit. Je komt met een probleem natuurlijk daar. Ja, maar hij gaat er wel, <laughs> ik wel zorgen dat hij uh, een klantverbinding doet, weet je wel. <laughs> ja, maar het is wel Kijk, als ik brood wil, dan wil ik ook echt brood. Als ik stel dat ik naar een dokter wil, dan wil ik geen aandoening. Ja, je wil op, je je een, moet een oplossing hebben, natuurlijk. Uh, Jammer, je moet het vanuit zijn perspectief zien. Uh. Ja, nee, hij nou, wil hij graag zien. Ja. Ja. Ja. ja, maar ik ken bijvoorbeeld ik ken iemand die, die, die, loopt, uh, die loopt al anderhalf jaar bij zo'n therapeut weet je wel. En, uh, en, die, en die is nooit klaar. Nee. En die is, het is nooit dat die therapeut zegt, nou, ik ben al anderhalf jaar met je aan het praten. Ja, het gaat helemaal nergens meer over. Of het lukt niet, of uh, ja, ga maar naar mijn concurrent toe. Ik weet ja. succes, ja. Ja. Oké, okay, hoor, uh, je, je zegt de uh, slachtofferlabeltjes zijn uh, hip, uh, tegenwoordig. Uh, laatst een moeder uh, in de VS die uh, verklaarde dat... Dat haar kind van twee transgender is. <laughs> ja, ja. Uh, nou, dan, dan kun je dus nog maar net praten. Dan vind ik trouwens. Uh, als kind van twee. Als je zegt dan uh, moeder. Uh, ik denk dat ik in een verkeerd lichaam zit. vind ik knap voor een kind van twee. Gewoon, dat is al een, al een behoorlijke vocabulaire. Die van mij van, uh, van twee. Die zegt nog niet zoveel. Nee. Nou, die praat nog wel. Maar er komt niet veel zinnigs uit. Ja, dus. <laughs> ik denk dat mijn hypothese. Van net, uh, dat het vooral erg op gaat. In, uh, in uh, Californië inderdaad. Want er zitten ja, wel. Dat ja. soort mensen, die, uh, ja, die, die, die, ja, Beverly Hills vooral, weet je wel, geld genoeg. Ja. Dan, uh, dan loop je de psycholoog plat, weet je wel. Ja, die, nee, maar heb je ook niet het idee dat als je naar. Uh, ja, ik, ik lees veel zero edge, maar dat je als je kijkt wat er op universiteiten aan jeugd rondloopt, uh, waar die allemaal met. Uh, dat, dat, dat die zwaar gestoord zijn allemaal. Ja. of dat daar een grote meerderheid is uh... ik, vind, ik vind het ook een beetje een, een beetje zo'n Münchhausen syndroom uh, uh, bij proxy weet je wel van, uh, ja, maar ieder, ieder, uh, allemaal... iedereen die kan dan een beetje zitten kleppen over, uh, over het probleem van, van, van, van, van zijn of haar kind ja mijn kind zit in het verkeerd lichaam Ach, God, oh God. En, dan, en eigenlijk wil dan iedereen dat dan ja, want iedereen wil lekker die aandacht hebben en dan lekker over kleppen en het is inderdaad een trend het is hip en je hoort er helemaal bij dat is zo. Maar, nee. maar als je daar gewoon naar kijkt, dan zeg je van, ja, er is wel iets mis met die samenleving op het mentale vlak. Of het nou door de ouders begonnen is en de kinderen zijn het gevolg. Uiteindelijk is er een snel knettergekke figuur. Is. Het, is, ja, het, is, het is mentaal onstabiel. Zo, zo voelt ja. het wel aan. Als je, oh, je als dit, met, we hadden het natuurlijk over die transgender shooter. Uh, of daar, daar, daar waren we naartoe aan het bewegen. Ja, en ja. daarvan uh, was, het, was het ook zo dat was er was de, de, uh, de perswoordvoerder van de Arizona governor. Die had gezegd, uh, ja, het is, uh, het is een goede zaak, Antitransphobe uh, antitransfobe lui neerschieten. En er was nog wat andere ook. Die had ook een, een hoogleraar ergens aan de universiteit. Die was ook geschorst nadat hij had gezegd, ja... Je mag best transfobe mensen neerschieten. Ja, maar, maar wacht even. De, de, de, het, het is ook al... Dat is, al uh, dat is ook al uitgezocht. Dat dat de reden was van het schieten. Uh, nou, er ja, was een, een, wel een manifesto het, achtergelaten. Nee, de, maar het, het was een transgender die zelf schoten. Ja, ja. maar de, de motivatie van de schutter was, is al bekend. Uh, ja, er de, de was uh, een pamflet achtergelaten inderdaad. Dat het uh, daar wel iets mee van doen had, ja. Uh, maar dus, of het, uh, dat maakt eigenlijk niet uit. Het gaat er eigenlijk om dat... Dat er dus kennelijk publieke figuren zijn, machthebbers en uh, influential academics. Die gewoon. Die snappen okay, dat. Die vinden het gewoon oké okay om neer ja. te gaan schieten. Maar dat vind ik dan wel. Weet je, want als want normaal als er iets gebeurt. Als er een gek dan gaat schieten. Dan is het, ja, we moeten alle wapens verbieden. Precies, en dan, ja. Dat is dan, dan normaal. Dat is normaal wat ze doen. En nu zeggen ze: geef al die transgenders maar een, een, een, een license to kill. Eigenlijk ja. Ik zag ook een, een, een, een, een, een plaatje, een meme. Daar zag je zo'n vliegtuig gaan. En, uh, en de vliegtuigen van uh, uh, zo bovenaf, zo'n landkaart ging de vliegtuigen eroverheen en er stond zo uh, anti-gun activist going to Tennessee en dan zag ik ineens eens teruggaan, oh no uh, uses pronouns <laughs> pronouns detected, dan ging je gelijk weer rechtsomkeerd <laughs> maar was toch trans, wat was dat nou transgender re... het was een speciale dag uh, transgender uh, vergeldingsdag of zoiets <laughs> dat is een ja, en dat is gewoon... Het is door... een purge. Ja. Dus niet, niet, niet, <lacht> uh, niet, niet afgeblazen, zeg maar. Het dus was zo'n zo dag uh, dat... Uh... Ja, misschien dat iemand in de chat even weet waar ik het over heb, hoor. Dat ik het uh, verkeerd uh, gelezen heb. Maar dat uh, was zo'n zo zo zo zo zo uh, dag, weet je wel. Een speciale dag dat we uh, transgenders wraak zouden nemen op een uh, uh, onderdruk. Dat er, ja. de, maar dat is iets anders dan. De, de Game Month. Die hebben gewoon een hele maand gekleed uh, uh. inmiddels. Nee, dus zomer geloof ik. Ja, in ieder geval, er was, er was een uh, soort uh, evenement. En ja, ondanks deze shooting ging het gewoon door. Dus ja. Uh, yeah. Maar het chat gelapt helemaal wild te gaan. Dus er wordt van alles. Spreek ja, even voor, alsjeblieft. Oké, okay. hier komt hij. Het gaande. Um, er. Er is ook een hoop drugsgebruik in Californië: cocaïne, cocaïnesperma ja. en een LSD-ei. Dan moet je wel autistisch worden. Deze zaterdag is uitgeroepen tot Transgender Vengeance Day. Grote demonstratie ja, in DC. Ja, ja. Wapens en maskers meenemen. Ja, het is. Ik zag ook al zo'n transgender. Die maakte zo'n video waarbij ze zelf door een geweer stond door te laden. Met de patronen die eruit knil, klikten. Ja, de, kennelijk is, uh, is het allemaal oké. Okay, dat is uh, dat geweldig. Maar, maar als ik naar de VS kijk. En, en in toenemende mate Europa ook. Dan denk ik wel van ja, daar is wel mentaal wat mis. Ik durf niet te zeggen dat dat een, een gevolg is van psychologen die graag een centje bij verdienen. Maar, maar dat, dat probleem heb ik altijd met, met jou, Johan. Dat jij, jij, altijd, jij denkt altijd dat het iemand is die geld wil verdienen. Ik denk altijd van ja, uiteindelijk moorden ze ook mensen uit zonder financiële motieven. Ja, de, uiteindelijk, uh, ja, uh, dit soort, uh, ik, ik heb wel degelijk idee dat er mentaal een steekje los zit. Uh. Ja, gaat cocaïne, gaat dat in je, in je sperma zitten, gaat dat dan, komt dat, uh, krijg je rare baby's daardoor? En, en LSD het, in en in een, een, in een ei? ei? Misschien krijg je ook cocaïnesperma wel ADHD-baby's. Ja, dus het is, hangt idee. van de drugs af. Dan krijg je van die spermazoïden die enorm wild in het rondgaan zouden uit, uit, zwemmen, maar zo... Als uh, je lang genoeg cocaïne gebruikt, word je impotent. Ja. Ah. Dat is wel een ah, natuurlijke ja. bescherming dan tegen een <laughs> Maar, maar Wat hebben we nog meer in de chat gezet? Want ik zag hele lappen. Nee, tiffen. dat is het: wapens en maskers meenemen naar de Transgender Venge Vengeance Day. Ik heb het idee dat dat weer Mostly Peaceful Demonstration wordt. oké. Okay. Uh -huh. ja, uh -huh. Ik zag trouwens die video van James O'Keefe, die nou uit zijn eigen organisatie gezet is. Uh -huh. En die had dan een eerste leak van een video uit uh, tijdens January 6. En daar werd, werd dan ook gezegd van... Uh, ja, ze zijn niet meer... They don't fear us anymore. De mensen zijn, zijn niet meer bang voor ons. Dat uh, had EOC gezegd. Dat uh, was het? En ook zoiets... Waarvan ik dacht... Volgens mij is dit gefingeerd. Dit het dit, dit was gewoon net... Het klopt toch gewoon net. Een volgens mij is die weer in het ootje genomen met die, uh, met die leak. Okay. Het, is, uh, het, het is denk ik... Uh, uh, AI... Uh, gegenereerd of zo. Deepfake. Uh -huh. Maar nog de Proud Boys. Mm -hmm. Want er zitten meer FBI in de Proud Boys dan Proud Boys zelf. Oh. Overigens met die. Uh, ik heb die video gekeken waarin ze die school binnengaan, die politieagenten. Mm -hmm. Want normaal blijven ze altijd buiten staan tot de uh, tot, uh, schutter zijn kogels uh, verspeeld heeft allemaal. Die uh, nou, nou... kinderen op de school zitten. Zij Deze agenten houden waarschijnlijk kinderen op de school zitten. Nee, maar als je dat ziet, dan hoe dat gefilmd werd, zoals hij naar binnen loopt, hij duwt de hele tijd zijn collega vooruit. Ja, keep pushing, keep pushing. Dat is een kogelvanger. Ja, ik vond dat ook eens. nou, die, die, die, die daar vooruit geduwd wordt, die moet wel meer betaald krijgen dan diegene die die, die handen vooruit duwt. Dat is wel vrij schaamteloos, vond ik dat. Daar kan je ook niet, kan je niet mee thuiskomen met zo'n video van... Ja, ik ben heel haftige school binnen gegaan. Ik duwde mijn collega steeds naar voren. Keep pushing forward, keep pushing keep forward. Hij ja. zat de hele tijd commando's uit te delen. Second forward, third forward, maar het bleef lekker. Maar. En toen kwamen ze binnen, er uh, uh, ja, werd gelijk neergeschoten. En dan uh, keep moving, keep moving. Oh, nee, stop moving. En dan uh, schoten ze de hele tijd kogels op leef. Volgens mij was die figuur al dood. Ja, je kan het niet heel goed zien op de video, maar het lijkt wel of die, aan het, of die schutter aan het einde zelfmoord had gepleegd. En dat zij dan die ruimte binnenkwamen. En nog even een magazijn erop leeg schoten. Om, uh, om uh, met de eer te gaan strijken. Ja. ja. <laughs> maar ja die, die schutters had vroeger, het vroeger er zelf op die school gezeten. En het viel, uh, het viel trouwens uh, Elon Musk op. Dat er in uh, die retweet iets. Van uh, vier, acht, uh, vier van die mass shooters. Die zijn uh, allemaal waar allemaal transitioned mensen, dus ik heb het idee dat dat, ja, dat, dat je niet heel erg gelukkig maakt, ook dit, dit, deze operatie het is, het is overigens ook zo hoorde ik dat het aantal, jaarlijkse aantal schippartijen was geloof ik nu al bereikt, dus dat, dat geeft ook het idee maar ja, daar is wel mentaal iets niet in orde daar uh, uh, het is wel één overeenkomst met al die uh, schippartijen op scholen dat de scholen, misschien moeten we scholen afschalen kijk, now we're talking ja, ik denk niet dat zij een gelukkige tijd heeft gehad op die school inderdaad ja. maar ja, ze heeft dus een manifesto achtergelaten, en de politie is dat zelf ook een beetje moeilijk, of ze nou man of een vrouw moesten noemen, uiteindelijk noemen ze het gewoon een, noemen ze het een vrouw geloof ik Dus dan heb je ook nog dead neemt. Ze schieten ze dood en dan gaan ze ook nog nemen. Dat, dat was eigenlijk de grootste zon nog oh. wel ja oh, oh. <laughs> uh. ja ja, en dit is ook zo'n teken: die FBI had more people in the Proud Boys dan de Proud Boys, dat er gewoon iets mis is met je samenleving. Dus, ja, ik vond, in Duitsland was dat ook al zo dat ze neonaties gingen infiltreren en dat, dat ze allemaal politieagenten tegenkwamen. Nee, dan dat hadden toch met de communisten en de socialisten. Dat al die uh, communisten en socialisten partijen, dat zat gewoon meer geheime diensten dan, uh, ja. dan communisten en socialisten. Verbaast <laughs> ja. niet. Ja, ja. Ja, is, uh, ja Januari 6 komt nou wel een beetje naar voren, heb ik het idee als, uh, als van ja, dat is wel een beetje onzin eigenlijk. Maar ja, uh, ja, dit is dus gewoon uitgekomen. Ja, dat is nog niet de mainstream natuurlijk. Dit. Nee. Nou ja, dit komt uit die, die rechtszak naar voren, maar dat zijn de dingen die dan niet genoemd worden in de, in de mainstream media. Ja, weet je, het lullig is een beetje van kijk, euh, kijk, Links heeft dan gewoon de hele toestand gehad met die antifa die dan half Amerika hebben afgefikt. En hun verweer was altijd... Ja, maar jullie hebben de Proud Boys. Nou, de, de Proud Boys deden nooit wat. Of, of dat wat... Nou, het enige wat je had... Is dat uh, er, is wel eens, uh, er zijn wel eens... Opstootjes geweest. Dat is het enige wat ik me kan herinneren... Tussen Proud Boys... Die uh, uh, wouden verhinderen dat Antifa... Uh, uh, de boel ging verstieren... Bij een, een rally van Trump of zo. Uh. Er waren wel eens wat schermutselingen. Dat was, was het enige wat ik weet. Dat staat dan... Dat staat helemaal in het niets... met natuurlijk de fucking ja. stad afpikken. Maar het was altijd het argument... van uh, richting... Uh, ja, maar aan de rechterkant... zijn de Proud Boys. En nou, en nou is de helft van de Proud Boys FBI, of was het? CIA, FBI, FBI? FBI, ja, ja. Nou, dat is toch gewoon werkelijk... <laughs> dus ze financieren dus... Links financiert als het ware... Antifa, uh, uh, Black Lives Matter... en de Proud Boys. Allemaal! Hm. ze zitten er allemaal in dat is niet te geloven uh, uh, uh. ja had, uh, Peter die had dit nog gepost dat over de, de, de, er ook mee te maken ja dat is nog zo'n uh, verhaal dat uh, uh, ja, daar zaten allemaal DC police officers acted as provocateurs at US Capitol ja, de, ah. daar werden er sowieso al drie in kaart gebracht die, uh, en, en de FBI wilde dat uh, ook bij, bij ondervraging wilden ze dat niet Erkennen Ze wilden niet antwoorden... ...van, zaten er infiltranten van jullie... Onder, het, eh, ...onder de demonstranten. Dat wilden ze niet op antwoorden, maar nu hebben ze... ...dus al drie gevonden. Uh, ja. Uh, het lijkt me het steeds meer op een soort... vals vlekachtige toestand. Ja, het lijkt nog steeds... Ja, dat je daarin trapt natuurlijk. Maar er waren zo te herkennen, waren degenen die het hardst... ...riepen van, let's go to the capital! Ja. Ja, ah, ja goed, kijk... Euh, ...op zich, ik vind dit wel... Uh... ...ja... Dit is wel een hele duidelijke false flag. En dat, het voordeel daarvan is denk ik ook wel van dat, dat ja, we moeten nu maar gewoon accepteren dat de overheid dat dus doet. Ze doen dat gewoon echt. Zo'n false flag operatie. Het gebeurt nog steeds. Dus die rijksdagbranding, uh, dat is niet alleen maar iets uit het verleden. Dat soort dingen dat hebben we gewoon ook in onze tijd dus kennelijk. Ja, ja het is wel iets sophistic meer sophisticated, Maar dat moet ook wel. Want. Er uh, is natuurlijk meer media veranderen. Uh, the, uh, yeah, maar ze meer... zijn wel gewoon betrapt met een broek naar beneden, vind ik. Want, ja. want, want, ja. want met al die camerabeelden, het uh, is zo duidelijk gewoon. Tenminste, ja, uh, ik kan me niet voorstellen dat als mensen naar die beelden kijken, dat ze, dat, dat ze er een andere hmm. conclusie aan verbinden dan. Uh... Ja, ook zo'n filmpje van ja. Biden. Heb je dat gezien? Dat Biden zo'n uh, zo uh, handler bij zich heeft die dan zegt van de uh, walk to the blue. De blue dot. En <laughs> dan moet hij naar de blauwe dot toe lopen. <laughs> hij weet echt gewoon helemaal niet waar hij is. Maar hij weet alleen maar dat hij naar de blauwe, naar die blauwe stip moet lopen. Dan, uh, <laughs> en dat is ook, ja. Met een richtmicrofoon. Ja, pluk je dat er gewoon zo uit. En dan, uh, ja, dan staat er iemand behoorlijk verpaal uh, Lijkt mij. Mm -hmm. mm. Ondertussen wordt er wat in de chat gezegd. Even kijken hoor. EOC was uh, op, ja, op de, januari ja, Drie uur van tevoren, twee gebouwen verder al aangevallen volgens haar Twitter. Ja, die voelde heel snel aan van uh, ik, uh, ik voel hier een slachtofferrol. Uh. Ja, er zat ook echt iets dat ze doodsangst had uitgestaan of zoiets inderdaad. Ja, uh, Terwijl ze was er inderdaad niet. Ja. daar dat, dat was iets mee met die EOC, dat kan me nog herinneren. Ja. Zo'n doodangst uit in haar... Ja, dat, dat, dat, ik kan me herinneren... Het was, was heel heftig gechoqueerd... door die uh, januari 6. Ja, ja, ja. Lijkt me wel een piepetje daarvoor, ja. Ja, maar... Dit, ze, ze wisten dus al van tevoren... dat er een flex zou komen. Ja. Ja, dat, dat, uh, ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Nou, ik vond ook die reactie... want ik heb ernaast nou zitten kijken van... Uh, want het ging eigenlijk over... Uh, moeten we die verkiezingen niet eens even nog onderzoeken... want er zijn zoveel... Uh, want die kiesmannen, die gingen niet meer akkoord. Een deel van de kiesmannen, die, die wouden niet akkoord gaan. En de, de Senaat en de House, die moesten daar eigenlijk over vergaderen. Maar die wouden het raad niet over hebben. Die hadden zoiets van, het is zo'n vreselijke dag. En het is zo vreselijk voor de democratie. En, en, en eigenlijk werd het heel snel een beetje... Ik, die Ted Cruz, die had nog zoiets van... Uh, nou, we kunnen toch wel even uh, die verkiezingsfraude in ieder geval even onderzoeken en nog even, even wachten voordat we en, uh, maar het viel me dan ook op van eigenlijk waren er maar een handjevol republikeinen die, dat, die eigenlijk happig waren om, om te onderzoeken um, hoe het zat met die verkiezingsfraude dus de, kijk alle democraten die wouden het natuurlijk niet maar nog een hele meer dan de helft van, van de nou, rhinos zullen we het maar zeggen die uh, hadden er ook geen zin in het, uh, en toen had ik ook wel eens zoiets van ja, als je het zo ver door uh, dat het zo ver doorgaat dat uiteindelijk de House en de Senate erover moeten beslissen wie de president wordt dan is het eigenlijk heel moeilijk ook al is de verkiezingsfraude gewoon, uh, ligt het op straat maar het kwam een, uh, ik had wel toen heel erg het gevoel dat het een heel goed uitkwam, dat relletje en niet alleen de democraten, ja, maar ook ja. de Rhino's die, die ook dachten weet je wat, ik ben herkozen ik zit hier lekker weer vier jaar en ik heb, heb we hebben lekker deeltjes met mijn uh, mannetjes. En uh, het maakt me geen ene kut uit wie de president is. Uh, of wat voor en wie er best wel in de gevangenis. Uh... Ja, ook niet, nee. nee Jij ja. zegt dat. Uh, ja, tenminste, er zat verstopt in een kast. Dat zal EOC zijn dan. Dat mensen op de deur aan het de bonken waren. Ja, dat was <laughs> gewoon de politie, geloof ik, hè? Oké. Okay. <laughs> dat is echt waar. Ja. Ik heb gelijk zo'n nachtmerrie dat ik de kast open trek en dat de EOC daar is. Wat een horror. <laughs> uh, ja, bleek een agent te zijn, inderdaad, zegt hij nog achteraan. Ja. Ja. Ja. Maar even kijken, we gaan weer even verder. Wat hebben we nog meer? En, uh, uh, even kijken, ja, die hadden we net gehad. Uh, ja, hier hebben we nog eentje. Uh, dus het gaat over Twitter. Oh ja, de code van Twitter lag op straat, ja. Ja, het was gelekt op een github inderdaad. Ja, ja ik denk overigens, er wordt altijd geloofd van oh jee, nou kan iemand het gewoon kopiëren en een nieuwe twitter opzetten. En, uh, Probeer het maar hè En ik, ik zou zeggen inderdaad van ja dan heb je, bij ons op het bedrijf wordt er ook zo over gedaan van oh mijn god we moeten al onze IP beschermen zoals het ooit uitlekt. Ja, uh, dan lekt het uit. Dan gaat er een ander bedrijf met, met onze code gaat een wifi-chip wifi ontwikkelen. En dan gaat hij naar Samsung toe of zo om te proberen te verkopen. Ik denk echt niet dat Samsung daarbij in zee gaat. Want de eerste beste bug is het van, uh, ja, uh, kun je dit even fixen of dit veranderen of zo. En dan, dan staan ze helemaal met hun hand in het haar. Dus ik denk, Twitter, je neemt echt niet zomaar alle twitteraars over. Dat, dat, uh, ja, dat, dat lukt uh, uh, True Social ook niet. Dus uh, ja. Ik, eh, ik denk dat het in praktijk maakt niet zoveel uit dat die code op straat ligt. Misschien haalt ja. er iemand nog een bug uit. Hm. Ja. Ja, ik, denk, ik had het ook weer gepost van, ja, misschien kan het ook zijn er weer een aanval op uh, Elon Musk of zo. Maar... Ja. ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Maar ik weet niet of het nou, uh, yeah, of het nou zo schadelijk is voor, uh, voor Twitter. Volgens mij maakt het geen zak uit. Uh. Als, het... is net iets als, je de, als je de blueprint uh, van, uh, van uh, Tesla zou... Zo, uh, zou uh, posten. Posten, ja, of, of dat nou uh, zoveel effect heeft. Ja, het stormde weer in een glas water ergens. Ja. Dan gaan we naar uh, even kijken hoor. Dan hebben we deze nog. Even, even kijken of het, uh, onze voorleesman uh, de Engelse taal nu wel herkent. Uh, uh, even kijken. US air strikes kill 11 in Syria after drone kills contractor. Ja, hartstikke ah, idee. Ik kan Engels. Ja. Hoorde je hem trouwens? Of? Ja, ik hoorde hem. Ja, ja, ja, ja. ja. ja dus in, in Syrië is een, uh, is een contractor gekild. En uh, ja, daar blijkt maar weer eens uit dat de Amerikanen daar gewoon de, de oliebronnen bezet houden. En er werd ook een vraag gesteld door een reporter aan een verenigde hé, uh, hey, Hoe zit dat met uh, is de bezetting van, door Amerikanen van Syrië? Is dat uh, legaal? En daar konden jullie geen antwoord op geven. Dat hebben ook klem natuurlijk. Want ja, als hij zei, ja, dat is, dat is illegaal, dan, dan ja, want dat moet, dat moet hij eigenlijk wel zeggen. Omdat de Rusland en oekraïne ook illegaal is. Moet je ook zeggen dat, ja, uh, waarom zou Amerika en Syrië dan niet illegaal zijn? Uh? Maar dat wil hij natuurlijk niet zeggen, omdat hij partijdig is. En uh, ja, dat is een door uh, geworstel. <laughs> ja, dat, en die lijken ook steeds meer klem te zitten met dit soort uh, dingen. als je. Uh, als je vanuit, ja, ze hebben toch het idee dat ze zich een soort principes moeten houden, maar uh, ja, dat kunnen ze absoluut niet verkopen met hun werkelijke standpunten. Het is natuurlijk ook zo, ja, Israël en de bezette gebieden, dat is ook allemaal, uh, ja, daar kan je ook niet uh, zeggen dat dat legaal is. Dus, uh, ja, maar die krijgen geen sancties om hun oren, die worden niet van het SWIFT-systeem gegooid. En het is overigens, dit is er nou gebeurd, maar de VS is ook nog, uh, wat is er nou nog meer gebeurd? Een, een of ander helikopterongeluk, er zijn ja, negen soldaten dood in Kentucky toen Black Hawk helikopters crash. In Nederland is ook net een Black Hawk, Hawk helikopter beschoten. Ik heb het idee dat het, ja, dat het ook steeds... Uh, ja, het Kijk, ze konden natuurlijk al niet winnen tegen een celgeitenhoeders in Afghanistan uiteindelijk. En dan wordt gezegd van Irak: ja, dat was een succes, want Saddam Hussein was dood aan het eind. En, en Libië was een succes, want Gaddafi was dood aan het eind. Maar het enige wat ze kunnen is in een soort shock en al die landen kapot maken. Maar ze kunnen het niet bezet houden. Ze kunnen het ook niet verbeteren. Uh, ja, de... maar ja, goed. Afghanistan wouden ze misschien ook niet winnen, dat was meer geld. We hebben er zelf goed aan verdiend. Ja, ik bedoel, het feit dat feit dat het nooit gewonnen werd, was eigenlijk het verdienmodel. Ja, nou, dat is wat Orwell ook zegt. The, the war was not meant to be won, it was meant to be continuous. So, hmm. het, uh, de onderdrukking in, in ja, maar bedoel, ik, ik kan me nog herinneren dat, uh, wat het idee was dan bij... Uh, we gaan naar Afghanistan, we gaan wij Bin Laden vangen. Die, hmm. uh, die heeft misschien iets stouts gedaan of niet... En dan, uh, dan moeten wij de Taliban aanvallen, want die staat tussen ons en Bin Laden in. Mm -hmm. En toen gingen ze dan overal die, Laden, die, die, die Taliban aanvallen. Uiteindelijk bleek die, die uh, Bin Laden helemaal niet in uh, Afghanistan te zitten, maar in Pakistan. Mm. Nou, toen werd er gezegd van oké. Okay, Wat ja, maar ja, de vraag is of hij was ja. al lang dood nou ja dan was, hij, dan was hij op een gegeven moment dood want zagen we Obama en nog wat mensen zagen we naar een video'tje kijken maar we mochten de video niet zien want dat was te schokkend voor ons weet je nog uh -oh. dus, we, dus we mochten alleen maar kijken naar hun die keken naar die video en toen zei Obama van nou de uh, uh, mission, mission accomplished uh, Bin Laden is dood, we kunnen weg en hij ging hier weg en daarna kwam Trump we, we will bring our troops home Nou, die, die ging ook niet weg nou, toen kwam Biden die zei we gaan dan en dan weg Toen ging hij ook niet weg uiteindelijk ging hij dan nog later ging hij wel weg daar kreeg je dan een hele hoop kritiek op want ja die, die, die, uh, dat uh, militaire industriële complex wou gewoon liefst nog gewoon 30 jaar daar lekker uh, ja, dus dus ze gingen lekker chaotisch dus, weg ze gingen eerst ja, dus de, lucht, ik, de luchtmachtbasis ontruimen en toen met mensen hangend aan de vliegtuigen naar neerstort en ter aarde vertrekken ja, maar ik bedoel, ik, ik denk dat, dat er wel mensen waren die het allemaal wel best vonden. Die vonden het wel wel, wel goed gaan. Er gingen miljarden heen. En af en toe is een bom gooien, af en toe is dit doen. Nou, het is gewoon uh, een geld rondpompmachine, zo'n oorlogje wat nooit stopt. En ik vind het dan ook wel grappig, want als dan zo'n president zegt, zo'n Obama, van uh, nou, we kunnen weg hoor, want uh, Bin Laden is dood, dus we kunnen allemaal weg. En dan, en dan duurt het nog gewoon uh, acht jaar of zo. Ja. En, en, en daar wordt eigenlijk daar worden helemaal geen vragen over gesteld meer. Van, nou, dan gaat het over van ja, maar we gaan schooltjes neerzetten. En, en, we, gaan, en, en we gaan ze beschaving bijbrengen. Dat die vrouwen niet met een boelka rondlopen. En allemaal, allemaal van dat. Dan komen er in één keer allemaal andere dingen bij. Dat, dat, dat hele bin Laden is wat was al vergeten. bij Irak, Irak ook het geval natuurlijk. Hè? Van moment uh, was het. Uh, ja, we moeten, ze hebben we van de destruction nou ja, ze hebben misschien geen weapons of destruction, maar ze hebben een evil regime dat we gaan veranderen. Ja, ja We hebben nou de Saddam Hussein omgelegd, maar we moeten eigenlijk ook democratie brengen daar. Het wordt steeds iets anders inderdaad. Ja. Om, uh, blijven die goalposts veranderen om die missie in stand te houden. Nee, ja. Ik denk inderdaad dat het militaire industriele complex, die wil gewoon al die oorlogen in stand houden. En daarom eindigt het waarschijnlijk alleen maar als... als uh, als er een geld concurrerend verdienmodel is. Als het verdienmodel er geld, er op, is, is. geld op is, dat is rond, rond Pol ook zegt, het, gaat, het houdt pas op als het geld op is. Ja, of, of dat er een, een ander uh, model is wat graag dat geld wil hebben. En dat op dat moment meer te vertellen heeft of meer invloed heeft dan het. De ene corruptie concurreert ook met andere corruptie natuurlijk de hele tijd. Hmm. Ze zijn de hele tijd met elkaar ook aan het concurreren. En daarom krijg je, denk ik, ook die monster verbonden. Van dat, dat op een gegeven moment gaat, het, uh, gaat een oorlog zeggen: Ja, maar deze oorlog is heel goed voor het klimaat. Want dit land uh, <laughs> ja. maakt er een sootje van. Met, uh, met een, weet je, je gaat, uh, of, of ze respecteren de transgenderrechten niet in dit land. Of zo. Je gaat allemaal rare commies krijgen. Dat je, dat je allerlei verschillende soorten vormen van corruptie gaat combineren, denk ik. Dat had je toen trouwens ook met. Uh, de, de, de, de, de, volgens mij uh, met die pandemie. was het ook op een gegeven moment zo van. Ja, door de klimaatverandering. zullen we ook meer last krijgen van virussen. En dan combineer je weer, uh, hè, dan kun je weer. COVID en klimaat kun je combineren. Nou, nu, nu, uh, ja, nu is het weer. Wat hadden we nou aan het begin van de uitzending? Klimaat was gecombineerd met kolonialisme. Oh, met mm. ja, maar uh, je, ja, je kunt uit alle potjes proberen. Maar je ziet ook wel dat het per president. volgens mij was uh, Trump. Die gokte een beetje op het leger ook een beetje. Dat waren zijn vrienden toch gewoon. Die, die wou eigenlijk wel vrienden blijven met, met het uh, militaire industrieel complex. Misschien, ja, of het moest verplaatst worden naar Oekraïne. Dat, het, dat kan ook. Dat het misschien daar uh, de, de, de stroom heen gaat. Dan. Maar goed, je hebt natuurlijk ja, allemaal verschillende concurrenties. Ik denk dat het, dat is ook een probleem aan het eind van zo'n fascistisch systeem. Dat al die groepen, zowel de fighters als de... Militaire een complex die voeren allemaal strijden om uiteindelijk dezelfde dollar. Ja. En ik, je ja, ik zou me niet ook verbazen als die onderling strijd aangaan. Ja, dat, dat, dat, is, dat is wat ik zeg. Dus want, wat, wat, wat naar Afghanistan gaat, gaat niet naar Pfizer bijvoorbeeld. Ja. ja, kijk, je kunt er wel meer belasting, maar er zit ook al ergens een grens aan van hoe snel je een hele bevolking leeg kan trekken. Ergens, denk ik. Want je maakt ook het land weer kapot, waardoor het ook weer op het moment dat je het land helemaal kapot hebt, is het ja. ook weer moeilijk om, om geld te lenen als land op basis van uh, het verdienen van jouw onderdanen, toch? En daarom is economie een vak op school. Ik heb het zo uitgelegd dat uh, Gaat het ten koste van een munt? Ik denk dat het, dat is altijd hoe het eindigt. Dat, dat zo'n regering zegt dan, oké, okay, jullie krijgen al het geld wat je willen. Militaire en complex jullie krijgen al het geld wat je willen. En dat geld wordt er allemaal uit de drukpers gehaald. En dan gaat die munt wordt uiteindelijk waardeloos. En dat is pas wanneer het eindigt, maar niet eerder. Het eindigt nee, bijna nee, nooit doordat mensen zeggen: van, uh, Nou, weet je wat, we, we zijn nou okay. zo waas bezig. Hier moet wat uh, aangefixt worden. Mm -hmm. het... Volgens mij hadden we het vorige keer ook over een, een complottheorie. Uh, volgens mij hadden we twee dingen waarom bijvoorbeeld migratie Bijvoorbeeld wenselijk zou zijn. Dan had ik geopperd van: uh, Nou ja. Uh, in principe als een migrant werkloos is of dat, dat, dat je daarin hoeft te investeren, dat, dat is wat gewoon eigenlijk de, de belastingbetaler op het niveau van de bakker en de slager moet ophoesten, Wel die multinationals die kunnen natuurlijk gewoon uh, een beetje buiten, of de grote echt hele supergrote bedrijven kunnen een beetje buiten dat belastingidee uh, blijven, die betalen relatief die kunnen dat meer ontvluchten maar die kunnen dan wel profiteren van uh, meer mensen op de arbeidsmarkt weet je wel uh, dus de, de, de ellende wordt betaald door, door de, de bakker en de slager en, en, en, de, en de, de grote bedrijven die profiteren dat de lonen laag blijven omdat er meer concurrentie Maar toen kwamen jullie, of jij Peter, ik weet niet meer, met een andere theorie van um, als je, of ik weet niet, misschien iemand anders, maar van de theorie van ja, we kunnen eigenlijk, is het beter als we zelf minder kinderen maken? En dan uh, migranten binnenkrijgen yep. van ja. 18, 19... die eigenlijk al gelijk belastingplichtig zijn. En dan heb je meer belastingplichtigen... en dan kan een overheid weer meer geld lenen. Omdat ja. het gewoon in principe... dat gebackt up is met meer werkende bevolking. Of, of die zouden kunnen werken. Ja, kinderen en ouderen zijn eigenlijk een last. En de ene, ik denk dat ze die ouderen hebben geprobeerd met covid uh, te ruimen. Maar dat is niet helemaal goed gegaan. Want je ziet af en toe... Zie je ook. Uh, Sporters neervallen, piloten vallen neer... chirurgen vallen neer. Uh, dus dan, uh, dat is niet helemaal goed gelukt. Denk ik. Het zal zo vaker niet zo goed lukt zijn programma. En jongeren... Ja, die, die, uh, ja in principe is dat alleen maar lastig... als je die moet opleiden. Dat kost alleen maar geld. Dus je hebt ze het liefst al opgeleid. En in, in hun optiek... is iemand die je uit Afrika importeert... is gewoon gelijk net zo nuttig. Die kan je gewoon bij ASML aan de slag zetten. Want iedereen is gelijk. Er zijn geen... Er zijn geen mensen die meer skills hebben dan andere mensen. Je kunt ze gelijk voor twee ton per jaar bij, bij ASML aan de gang zetten. En een ton belastingvanger. Dus dat, ja. Ik denk dat zij, in hun, hun beleving is dat wel zo. Dat klopt natuurlijk niet. Dus, maar ja. Dat, ik denk wel dat dat zo in elkaar zit. Ja, de demografie is iets wat scherp in de gaten gehouden wordt wel. Bij heel veel... Een, een demogra demografische piramide die gewoon heel veel ouderen heeft en heel weinig jongeren, zoals in Japan. Ze verwachten in Japan dat over, ik weet niet hoeveel jaar, een derde van de Japanners zijn weg. En, de, en Rusland nou heeft ook de helft van de inwoners van de USSR voor. Dus dat betekent is een enorme vlucht. En er, is een, er zijn ook heel veel mensen die ze dood drinken en de leeftijdsverwachting van mannen is heel laag. Dus ja, daar kan je in feite ook niet mee vooruit met zo uh, zoiets zonder enorm berg mensen te importeren. Ja. Nou, ja, omdat het nu wereldwijd aan de gang is, wordt het ook moeilijk, want overal zijn die geboortegetallen aan het dalen. Dus je kan eigenlijk, uh, behalve Afrika, kan je nergens niet, meer vandaan hè? importeren. Ja. Ja. Maar uh, jongens, het is al tien uur geweest. Oh. Ik wilde eigenlijk vroeger in mijn nest liggen. Dat is morgen vroeg op, maar... Uh, ja, we, Nog twee berichten en het rad. twee berichten en het rad. Ja. Eerste bericht, uh, ja, mocht de oorlog in Oekraïne snel opgelost worden, dan uh, is de volgende oorlog alweer in zicht. Dat is een, een burgeroorlog in Israël. Ja, hadden jullie die zien aankomen? Ik heb het niet zien aankomen, maar ik had wel het idee van, hé, hey, het is wel vreemd, Frankrijk, die hadden gezegd van, of Macron had gezegd van, nou, misschien uh, toch uh, met China samen eens kijken naar vrede voor Oekraïne. Uh, Israël was, uh, was ook niet zo happig geloof ik om, dat, uh, om het conflict door te zijn en opeens krijg je dan, krijg je dan uh, rellen daar dat, dat, dat, ik vind, het is altijd ver verbazingwekkend waar de rellen beginnen en waar niet ja, rellen in Frankrijk is gewoon een traditie hè? Dat is Ja, altijd... het is toch wel wat erger dat nou uh, Frankrijk, maar... Uh... Ja, maar kunnen wij die Fransen kunnen wij die niet gewoon inhuren, want uh, het punt is namelijk zo van, ze gaan daar... Uh, <laughs> dat die pensioen, dat moet van 62... Ik dacht 62 ja. naar 64. <laughs> nou het, Hier zit het al richting de 68, hè? 67... Ja, het hangt er vanaf hoe drie, oud je waar, bent, ja. ja. ja. Het is bijna... Kijk... Het is een, een, de rel in Frankrijk is ook een bandwagon. Dus iedereen kan zijn dingetje erop gooien. Ja, oké. Okay. Maar dan de, de, nog... De media, een... jongens, de media, die pikt dan pensioenleeftijd uit. Terwijl okay, mensen okay. daar staan te rellen om hele andere ja, dingen. Ja. Dus, uh, ja, ja, ik bedoel, als die Fransen het voor elkaar krijgen om uh, die pensioenleeftijd hier naar 62 te krijgen, dan mogen ze hier... Uh, <laughs> wil best wel doneren dat ze hier uh, heel Nederland in de fik gaan steken. Oh, ik heb een tijdje... Heb, als dat uh, zou goed kunnen je kunnen genieten van hoe pensioen was. Dat was ook uh, met uh, de coronatijd. Ik had echt zoiets van, nou, ik was wel blij dat ik weer kon werken. Dus uh, ja, dus, pensioen is ook niet alles, hoor. Nee, hey, maar ik bedoel, als je met pensioen gaat, kun je, wel, kun je nog wel werken. Je kunt wel wat gaan doen, maar je krijgt, een, je krijgt iets. Ja, en nu? Ja, kijk, ja, als je, als je, als je, nee, maar 68 moet je voorstellen. Dan, uh, dan hebben ze al lang een uh, leuke covid spuit voor je. En dan, uh, dus hoe lang... Uh, hoeveel mensen gaan dan daadwerkelijk nog met pensioen? Ja. Even een complot, even een wappie-dingetje uh, erin. Uh, nog even snel. Goed, ik zou jou niet ophouden, want uh, je moet naar bed. Ja. ja. Maar wat hebben we over Israël te zeggen? Ja. Of ik vind even, het een heel even... vreemd probleem ook. Iets wat er opeens, uh, nou ja, ik, ik geloof best dat ze daar een soort uh, tirannie willen vestigen. Uh, daar zijn ze natuurlijk al heel lang mee bezig. Mm -hmm. En. Uh, ja, kennelijk is nu de druppel bereikt, een soort Hongkong-moment, dat uh, men het niet meer pikt of zo. Uh, en dat er opeens een burgeroorlog dreigt, Dan denk ik ook. Van de burgeroorlog, wat uh, heb, ik, heb ik even gemist. Hè? Maar het is inderdaad een soort: uh, de rechtelijke macht is niet meer onafhankelijk. Nou zeggen wij, al, ja, de rechtelijke macht is nooit onafhankelijk, nergens. Dus uh, waar, waar maak je je druk over? Uh, ja, het schijnt nog iets afhankelijker te worden of zo. Ah, Israël was ook wel een van de fucking heftigste landen met die uh, vaccinatieplichtingen. Ja, ja. Het is een je, gewoon, veren, uh, bende, ja. je mocht de, de fucking markt niet op om, om voedsel te kopen als je niet. Uh, het, het, het, Ik, dat het ja. dat een uh, onderdrukte bevolking is die een beetje boos is. En dat ze daarom staan te protesteren. En dan wordt er gezegd van: nee, nee, dat is allemaal even allemaal met Netanyahu net aan jou te maken. En zijn plannen. Nou, ja, ik denk wel dat als je mensen gaat opsluiten in een huis voor een jaar of zo, met dit soort dingen, dat je dan niet gek moet opkijken dat als je, als je ze weer vrijlaat, dat je, dat je ze eigenlijk niet meer vrij kan laten. Want als je ze vrijlaat, dan, uh, dan worden ze boos en ze weten misschien niet op wie. Maar ik denk wel dat het dat het daaruit komt. Ja, uh, uh, nou, maar goed, het is ook zo. Je, er komen ook steeds meer schandalen uh, naar boven met die, um, met, die, met die, met die prikjes. Hè? Uh. En ja, ook, en dat en dat daar is. zijn zo ze natuurlijk kosteerd. zo geterroriseerd om die prikjes te nemen, dat ook heel veel van die mensen hebben tegen hun die prikjes en dan komen er al die schandalen naar boven dat uh, je hebt korter te leven misschien of meer krediet is, of weet ik hmm. wat en, en die hebben dan ook nog zo'n geschiedenis van mengelen hè? Een, ja. uh, zijn ze allemaal mee gro groot geworden van uh, vroeger had je mengelen dat dat en. dat we alleen Duitsers dat konden doen uh. Uh, ah, en nou uh, <laughs> weet je wel ik denk, wel, ik denk wel dat er een paar mensen zijn wat, wat pissig, denk ik. Daar. Ja, ik zie ook in New Zealand records biggest increase in registered death in 100 years. Uh, ja, dat was ook zo'n land, Nieuw-Zeeland, uh, Australië, waar ze gewoon voluit gingen met hun... Nou, maar, uh, en, en het leuke is met Nieuw-Zeeland, die gingen op slot met één uh, COVID-geval. Uh, of, ja. of post. Ja. Dus, dus niemand is daar doodgegaan aan covid ja, dus iedereen die, die, even... die daar doodgaat, die, die, die gaat dus dood. Nou, Aan het <laughs> ja. Ja. Dus, uh, ja. ja, maar goed, dat paard is nou weg, hè? Paard weg, ja. Ja, ja ik, ik denk dat dat nooit zoveel uitmaakt. Ik denk dat uiteindelijk komt er een nieuw paard of zo. Want, want ja. die, die, die mentaliteit is Natuurlijk. gewoon, ze zijn er niet alert op op dit soort dingen. En ja, misschien dat dat komt na zo'n ervaring, maar. Ik denk dat ze er gewoon weer volop intrappen de volgende keer. Als je, als je zegt uh, de aliens uh, zweven om de aarde en je moet mij allemaal gehoorzamen, dan is het. Uh... Volgens mij hoop jij er stiekem ook op. Hè? Dat, dat, dat alienverhaal. <lacht> die dat heel is die echt... aliens, is een ultieme, is een ultieme <lacht> trick. Dat is gewoon. Uh, <lacht> dat, is, uh, dat is zo mooi. Die aliens die gaan ook nooit weg. Die blijven altijd nieuwe eisen stellen. Dat is gewoon. Uh, ja. <lacht> Ik zeg, mooi, je kan het ook nooit bewijzen. Je kan niet even, ik ga een bezoek bij de aliens om te kijken. of het. Maar dan worden wij straks alien-ontkenners. Ja, ja, ja. ja. En dan zijn wij wappie, omdat wij niet in... De... <lacht> en het wordt ook een show, man. Het wordt een show, dat geloof je niet. Dat je in het begin zelf nog denkt van, nou, misschien is het wel echt waar. <lacht> ik hoorde bij Joe Rogan ook al zeggen van, ja, we hebben aliens nodig. Want uh, die, die moeten hier orde op zaken komen stellen, want het gaat helemaal mis. Dus hey, hey, net als bij die Romeinen die uiteindelijk die groter maar binnen lieten, is het gewoon voor ja, onze, onze eigen samenleving is nou zo'n shitzooi. Ik omarm elke alien die hier komt orde op zaken komen stellen. Ja, maar elke crisis moet ook weer iets gekker zijn dan de crisis ervoor. Ja, het moet ja, steeds ja, iets ja. erger. En, en, ja. uh... Je wordt meegezogen, als je dit gelooft, dan moet je ook dit geloven. Anders ben je een flat earther. Maar jongens, het wiel is al in zicht nou. Dus uh, we gaan even een draai aan geven En uh, ja, als je nu nog uh, een type mee te laat Want hoppakee, ik druk op uh, spin Hoppakee, komt die? Hmm. Het komt op uh, Volgens mij is het staatsvijand weer of niet? Lijkt op staatsvijand Dat ben jij, ja, oh, sorry Dat mag ik niet zeggen Een staatsvijand waarschijnlijk 20 ah, regels, dus, dus uh, Hartstikke idee ja wil je nou je je, je, hoorde ik, ja, had de... je al, ik heb het al lang gegeven op die, die, die telegram dan moet je even doorheen en die, dus, dus dan, dan heb je gewoon mijn nieuwe portemonnee. Ja, ik wil nog een keer doen hoor ja weer. toch een privé een privé bericht van mij dan uh. oké okay, maar het was privé ja. telegram maar goed ik dan doen we wel ik doe wel van die andere kant dan, oh, dan, is, dan is het veertig hè dan is het veertig nu oké okay, ja ja ja, ja, dat, ja, ja. Dat ja maar juist van Josje jou uh... Ja, ah, nee, die, die doet de LP, doet die voor mij. Oké. Ja. Die gaat de LP betalen of zo? Ja. ja. Dus ik, ik, ik, ik, uh, ik word lid van een politieke partij voor het eerst in mijn leven. <laughs> Arme jongen. Zo. Dus ja. met jou. Maar ja, dan kan ik. De LP ook een bepaalde kant optrekken nog, hè? Ja, je kan stemmen bij de LP. Ja. precies vind je jou wel een keertje bij de Af, gezellig. Dan gaan we daarna even zuipen. Oh ja. Yeah. <laughs> En dit is nee, niet op gewijnsuipen, Peter. Zondag. Ja, blijf nog even hangen. Ik uh, you know, moet even het laatste berichtje. Um, even kijken hoor, waar gaat het er weer over? Hongkong-protester. Zo is het voor het eerst weer ja, een protest in Hongkong. Hong ah, een idee. Dan mag je eindelijk weer protesteren. pre uh, approved. <laughs> <laughs> <laughs> het ziet er echt heel sneu uit, dit. Uh... Oh, jongens. Ja. ja. Ja, goed, dan mag je protesteren. Dan dus moet je eerst over de, de overheid dus toestemming vragen of het jouw borden mogen. Ja, het komt echt heel nutteloos over. Van, uh, ja. Hm. Van, uh, ja, Het is zo'n braaf protest. Dat, hm. uh, en het ook voor een of ander suf, suf iets, geloof ik. Niet uh, hm. van uh, meer vrijheid of zo. Dat is zeker niet. Uh, maar ja. er zijn toch honderd mensen die durven komen op te dagen. ...against the reclamation and waste transfer station project... ...during one of the first demonstrations to formally approve... ...since the enactment of sweeping national security law in Hong Kong, China. Dus ja, ze hebben die national security law gehad. Dat was toch kennelijk wel effectief. Dat kan ik ook nog even noemen. In Amerika is er ook de strict act of zoiets, so zijn ze mee bezig. En dat is de zogenaamde anti-TikTok law. En daarmee loop je, als jouw computer... een een contact maakt met een adversary country computer, dan kan je daar 20 jaar, minimaal 20 jaar gevangenis en een half miljoen dollar boete voor krijgen. Dan moet je even uitleggen voor de leek? Nou, dat betekent dus eigenlijk het idee van als jouw computer met TikTok, als jij naar TikTok gaat. Maar ook, uh, dat zou ook kunnen betekenen, het is zo vaag omschreven, dat het ook kan betekenen dat als jouw bitcoin wallet uh, een uh, nood contact zoekt met, met een, uh, een Chinese bitcoin-node, dan, uh, dan maak jij contact met de enemy. Non-combatant. En dan ben je strafbaar hieronder. En het okay. is zowel past, present en future. Dus ook als jij, als jij een wallet met bitcoins hebt die in de toekomst dan contact moet gaan zoeken met dat netwerk. Met daarin een vijandelijk element. Dan uh, loop je ook al het risico 20 jaar gevangenisstraf en een, uh, en een boete van een half miljoen. Uh, en, en ook elke poging om dat te. Conf te, te verhullen door middel van een VPN, bijvoorbeeld, dat is ook strafbaar. Oké. Okay. Dus uh, een heleboel Bitcoiners waren al in het touw om hun congressman te, te, te bellen. om te zeggen dat ze het er niet mee eens waren. Maar ja, je krijgt natuurlijk. Uh, dit is een soort Patriot Act-achtige uh, toestand. Ja, gewoon wegwezen uit Amerika. Ja, het klinkt. Uh, ja, je weet nooit hoe zwaar ze dat gaan handhaven, natuurlijk. Dat hangt er ook een beetje vanaf hoeveel. Uh, mensen, dat, uh, dat gaan niet gehoorzamen. Als, als je natuurlijk enorm veel dissent hebt, dan op een gegeven moment, dat was met uh, Emperor Diocletus ook zo, die had prijscontroles ingesteld, maar dat was ook belachelijk dat, dat uh, en met doodstraf op, dat op een gegeven moment ja, niemand zich eraan hield. Uh, ja. Je zou zeggen, als je kijkt naar de... Naar ja, de, Bitcoin is een niche market, dus... Uh, hmm? Bitcoin is een hele kleine club, eigenlijk. Dit is een hele kleine club? Ja, bitcoin, dus mensen met bitcoin nood en dat soort dingen. Het is een kleine club, een klein groepje mensen. Ja, maar ze zijn nou in Amerika wel de, de exits aan het sluiten. Hè? Al die al die cryptobanken zijn ze aan het uh, oprollen. Mm -hmm. En het, ik denk dat ze, dat ze ook wel aanvoelen dat er een, een dollarcrisis zit aan te komen. Met uh, iedereen die uh, buiten de dollar om gaat werken en banken die uh, allemaal een negatieve balans hebben. Mm -hmm. Dus dat ze die, dat, dat je met bitcoin. Kijk, ze vinden het niet erg als jij het van een, van een regionale bank naar een, naar een too big to fail bank overheelt. Want het zit allemaal, zij hebben, zij hebben eigenlijk het rootpasswoord voor al die banken. Dus het maakt niet uit in welke bank jij het zet. Maar als je dit bitcoin, dan ben je echt uit het systeem. Dus dat willen ze niet. Dus ik denk dat ze, dat ze dit proberen af te sluiten. En die strict law is daar een punt van. En die, en die banken uh, op is daar een punt van. Mm -hmm. uh, alleen de vraag is een beetje of ze dat... Of ze dat uh, of ze daarmee weg gaan komen. Zeg maar. Of je niet massale disobedience krijgt. En uh, ja. Het is, uh, ik, ik weet niet hoe goed ze dat uitgedacht hebben van tevoren. Ik vind trouwens dat er wel een muziekje onder mag. Als je aan dit rad uh, draait. Oké. Okay. Uh, je hebt dan ook al wat. Uh... Ja. Uh, componeer jij een muziekje? <laughs> het radmuziekje. Ja. Uh. Uh, als je wil hoor. Dat is vrijwillig. Ja. <laughs> ik zal er over nadenken ja. maar uh, we zijn aan het eind dus uh, Mooi. Ja, morgen weer heel vroeg op ik had eigenlijk al in mijn nest willen liggen hadden wij trouwens want de vorige keer zei je van we waren helemaal niet door de berichten heen gekomen Zo, die doen we de volgende keer heb je, we die, uh, heb je die ook door, echt doorgeschoven? dat is twee weken geleden hè? En die hebben oh toen wow ja, ja. Ah, toen kwam Peter er nog bij uh, nadat het kind naar bed was gebracht om uh, half elf. Uh, God, wat gaat jouw jou dochter laat naar bed, uh, Peter? Dan gingen we op tijd naar bed, maar niet slapen, hè? No. niet slapen. Je was gewend om nog even naar vrijheid radio te komen. Dus, uh, ja, ja, precies. Ja. Wat gebeurt er nou? Ja. Nou, uh, wel terug, jongens, dan. Ja, ja, ja. Hey, Peter blijft nog heel even aan. Oh ja. Ik, uh, ik ging even afsluiten, dus uh, hier uh, is de eindtune, Die had ik uh, dus niet. Uh, hoor dat? Ja, nee, oh, dat is you. Uh, Even kijken hoor, oh, was de tune ook alweer? Oh, dat was hier hoor, oh. eind. Ja, oké. Okay. kijken. Helemaal vergeten te melden dat ik iedereen nog een fijne, vrolijke, uh, hoe dat? Uh, een vrije week toe wilde wensen. Maar uh, dat is dan bij deze. Dat ziek idee. Oké. Okay.